Goeiemorgen! Het ziet er naar uit dat het miljoenencontract om kranten en tijdschriften rond te brengen in ons land niet behouden blijft in de huidige vorm. Dat contract is nu van Bpost, maar zou misschien naar het bedrijf PPP gaan, dat het werk goedkoper kan doen. Volgens de socialistische vakbond van Bpost zou PPP vooral met deeltijdse en goedkopere mensen willen werken. Dat is geen goed idee, zegt vakbondsman Geert Kools van ACOD. We hebben nog altijd toch sociale zekerheid en dergelijke meer, die via ons bedrijf gesponsord wordt. Ik denk dat met minderwaardige contracten gaan werken, zoals jobstudenten, zoals gepensioneerd en zoals tijdelijke contracten of contracten van een paar uur. En aan de hand van zulke contracten gaan we naar ook situaties zoals in de VS gaan, waar mensen zeven jobs moeten combineren om op het einde van de maand kunnen mm -hmm. komen. Ik denk niet dat de bedoeling is. In Schoten bij Antwerpen was er gisteravond een ontploffing in een gebouw na een brand. Drie mensen moesten hun woning verlaten. Ze zijn niet gewond. De woning is wel onbewoonbaar verklaard. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van het vuur en de ontploffing. Volgens de burgemeester van Schoten zou er niet meteen een verband zijn met het drugsmilieu. De gevechtspauze tussen Israël en het Palestijns radicale Hamas zal nog blijven duren zodat ze verder kunnen onderhandelen. Dat heeft het Israëlische leger zo net gezegd. De pauze zou normaal gezien nu stoppen als er geen akkoord bereikt werd over een verlenging. In de Verenigde Staten is oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger overleden. Hij is 100 jaar geworden. Hij werkt werkte Als diplomaat, veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken onder de presidenten Nixon en Ford. En hij beheerste tientallen jaren de Amerikaanse wereldpolitiek. Hij zorgde dat de betrekkingen met China en de toenmalige Sovjet-Unie rustiger verliepen. Hij onderhandelde ook jarenlang om de Vietnamoorlog te stoppen. En kreeg daar in 1973 de Nobelprijs voor de Vrede voor. Hij was toen erg onder de indruk. Nothing that has happened to me in public life has moved me more than this award. Maar Kissinger kreeg ook kritiek, onder andere voor hevige bombardementen boven Noord-Vietnam en Buurland-Cambodja. En in de Champions League voetbal hebben Arsenal en PSV zich kunnen plaatsen voor de achtste finales. Arsenal versloeg Lens met 6-0 en PSV won met 2-3 bij Sevilla. München kwam niet verder dan 0-0 tegen Kopenhagen en Galatasaray-Manchester United werd 3-3. Real Madrid won met 4-2 van Napoli, Braga-Berlijn was 1-1 Milaan speelde 3-3 gelijk bij Benfica en Real Sociedad Salzburg bleef 0-0. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Herent wordt burgemeester Astrid Pollers opnieuw lijsttrekker voor NVA En dat is opvallend, want er loopt nog altijd een onderzoek tegen haar... voor subsidiefraude en belangenvermenging. En in Zemst wordt voor de tweede keer op een jaar tijd... een modernistische villa afgebroken. Het gaat om villa in de gracht in Elewijd, gebouwd in de jaren 50. Vandaag beginnen we met de aanvriezende mist. Later meer opklaringen en de namiddag meer wolken, maar het blijft wel droog met maxima rond 3 graden. Meer nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel binnen een half uur. Meer dan 40 jaar de keukentrendsetter. Mist, mist, mist. Goedemorgen dag Charlotte. Goedemorgen Peter. Dag lieve luisteraar. Had jij uh, mist? Ik had een beetje mist, ja. Een ja. klein beetje mist. Ja, een klein beetje. En veel mistlichten die je ogen dan verblinden op de snelweg. Dat, ja. Let er toch een beetje mee op. Ik zie hier uh, intussen al min drie in Scherpenheuvel. Oh. Ja, bij Michel. Aan de Demerboorde. Ja, daar is het waarschijnlijk net iets kouder. Maar hey, om het met het weer te zeggen... Koud, hè! Goeiemorgen, morgen. Jouw dag begint, morgen Met Peter en Kim ga je de dag in Met een laag op je gezicht Hey hey 4 over 6 en Henry Kissinger is dood. 100 jaar is die geworden. Nou, echt 100 Om. jaar. Ik weet maar, niet, zou jij 100 willen worden? Ja! Ja? Ja, ik denk dat ik het leuk ga vinden. Oké. Okay. Ja, nou los in mijn pampers en zo. Geweldig, <lacht> ja. heerlijk ja, dat gevoel. Nee, maar ik denk het wel. Dat cliché natuurlijk. Ja, als je goed bent en als alles goed loopt. Bij Kissinger was het zo, want hij is vorige zomer nog naar China gereisd. Oh. Dus hij heeft het er wel goed kunnen van nemen. Ja, als je honderd bent, gaat nog in een vliegtuig gaan zitten. Man. Fantastisch dan, hè? Een living on the edge, zeggen ze dan in Frankrijk. Ja. Wauw. Wat zou jij doen? Honderd jaar worden, zie je het zitten. Of misschien ben je honderd. Oh, zouden we nu iemand hebben die honderd is? Oh, ja. Die luistert morgen morgen. Deel het even in de FA Radio 2. Of schrijf een brief. Leuk. Goedemorgen. Goedemorgen. we, You got too far this time. But I'm dancing on the Valentine. I tell you somebody's fooling around with my chances on the danger line. I'll cross that bridge when I find it. Another day to make my stand. Achter Durand Durand, The Reflex en een wereldhit in 2023, Dualipa en Houdini. Goedemorgen, morgen. Peter van der Feilen. Radio 2. Lepa zaterdag 6 juli volgend jaar sluit zijn rock werk eraf. No. Kwam los binnen in de Ultratop op 1 dit weekend. En de Radio 2 top 30 staat op 5. Daar is Meteor nog altijd de baas. Zaterdag een nieuwe lijst hier op Radio 2. En de baas van het verkeer is een maat vanmorgen. Mona, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ah, oh, er is al een ongeval gebeurd in Antwerpen. Ja, op de Antwerpse ring naar Gent in Merksem. Daar zijn de linker- en rechterrijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. En dat zorgt ervoor dat je nu al een half uur in de file staat tussen Antwerpen-Noord en Linkover. Dat is. Geen en dan begin. is er wat. Ah ja, sorry, en dan is er nog een ongeval gebeurd. Oei. Op de E34, hinder van Antwerpen richting Zelzaten in Wachtebeke, een ongeval op de rechterrijstrook. Gladjes, let op. Je donderdag begint. Donderdag 30 november en bam! De laatste dag van de maand. Vanaf morgen gaan we echt recht naar het nieuwe jaar. Besef je dan toch? Hè? Ja. En dan ook nog een, een belangrijke dag morgen, hè? Mag ik het al zeggen, toch? Hè? Ja, ja, ja. Dan is Peter jarig. Ja. Ik kan nu al wensen beginnen te sturen. Ja, dat is het. Leuk lief. ideeën. Wat mogen we doen met jou morgen? Of wat mag ik doen met jou morgen? Ja, maar wacht. Dat... Wat mag Davo doen met jou morgen? Ja. Wat mag niet doen met jou morgen? Wat mag Stefan morgen doen met jou morgen? Wat mag? De ik dacht... Allemaal. Ik dacht... ik dacht altijd, als je jarig bent... <lacht> Dat je dan zelf mag bepalen wat er gebeurt. Oh nee, wij gaan dat voor jou bepalen. <laughs> dat is morgen dan maar. Ja. Is vooral de dag dat je hoort op Radio 2 dat Henry Kissinger overleden is, maar vooral dat hij 100 jaar werd. Ja, straf. Oeg, straf. Ja, echt straf. Gunther reageerde daarop en die zei: mijn overgrootmoeder werd 104 echt een Unicum, Haar oudste kleinkind is 95 geworden, maar ik ga dat niet halen als achterkleinzoon. En Renilde zegt, ja, 100 worden met een dik gevulde bankrekening. Uh, met drie meiden die alles voor je doen en in je eigen huis wonen. Dat zou ik zien zitten. Goed plan, Renilde. Nelly Boeikens uit Zwijndrecht. Goedemorgen. Goedemorgen, het is vandaag al bij jou. Je bent jarig vandaag proficiat. Maar Nelly, je wordt, uh, je wordt geen 100, maar er is wel iemand anders. Vertel eens. Ja, mijn vriendin Marta Nering, die wordt vandaag 100 jaar. Allee. Ja, schitterend. Ze heeft dat zelf ook altijd niet gewillen, maar ze liet het de in de hand. Uh, ze doet dat nog perfect. Uh, ze hoort een spel nog vallen op de mat. De gezondheid is echt nog goed in orde. Um, ja, echt, echt. Het is ongelooflijk. Zeg Ik ben maar... echt trots op haar. En, en dan woont hij nog zelfstandig en zo? Nee, ze woont in een WZC in Bergen. Ehm... Um, maar ze kon nog eigenlijk netjes alleen blijven, maar dat nu heeft ze wel wat meer gezelschap eigenlijk ja, ook, Ja, dat is belangrijk, dat is belangrijk daarvoor. Zeg maar, wat groot bezoek vandaag voor haar, want wie komt er langs? Ja, we denken het. Er komt hoog bezoek om twee uur, dus ik vermoed dat dat een burgemeester zal zijn, hè. Ah, jullie zijn er nog niet zeker? Ja. Als dat nu gewoon nee, nee, Sinterklaas is, nee, nee. <laughs> zou het tegenvallen. <laughs> <laughs> maar goed, ik vind het mooi om te horen. Nelly, geniet van je verjaardag en doe Marta en is daar uh, 100 kussen van ons. I'll tell school to you, guys. Look into my. Smorgens vroeg Brian Adams. Back to the 80s, 90s of nilies, het waren de 90s. Hoe is nou je hoest? Er is nieuws over. Mannekes, Bomby. ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Eerst het goed nieuws. Morgen tot en met zondag geeft Gamma 30% korting op alle verlichtingsarmaturen. Rustig, rustig, maar... Oei, oei, nu komt het slecht nieuws. Ik wil niet een beetje, maar veel lichtarmaturen. Uh, wij ook. Aan 30% korting. Amai. Licht licht, licht, licht, licht. Vanmorgen tot en met zondag krijgen onze Gamma Plus kaarthouders... 30% korting op alle verlichtingsarmaturen. Geldig in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be. <lacht> Geniet met Carrefour van extra feest aan kleine prijzen. Wat? Speelgoed is nu 2 plus 1 gratis. Ja, tof. Maar we hebben maar twee kinderen. Deze robot voor Tom, die pop voor Sarah en een balletje voor George. Wow! Cool, Goed, Tot woensdag bij je hippermarkt Carrefour. Alle speelgoed 2 plus 1 gratis. Voorwaarden in de winkel. Carrefour. Kleine prijzen. Extra feest. Bij Telenet Business vinden alle soorten ondernemers wat ze nodig hebben om hun zaak digitaal te doen draaien. Ook degenen die hun huis volledig beveiligen. Deze camera, die volgt elke beweging en een straal van 200 meter. Straal hè? Maar hun digitale apparaten vergeten. Cybercrimineel. Zouden we eens moeten proberen. Hé hey, Brutus. <lacht> Ja, Telenet Business helpt je zaak vooruit. Van internet en telefonie tot social media... en zelfs je digitale toestellen beschermen. Meer info op telenet.be slash business. Bottine? Ja? Kompas? Ja? Gamel? Zeg, wat zijn jij van plan? We gaan naar mijn Ford garage. Aha. Ik heb een keitoffe SUV op het oog. Een Ford Puma. Echt iets voor deze moedige hermelijn. En wat kost dat zo'n Puma? Vanaf 299 euro per maand. In private lease. Hola, Avontuurlijke auto. Uh -huh. En avontuurlijke prijs. Zeker. Ford, Ford Ford. Aanbod op basis van een eerste verhoogde huur van 4548 euro. Inclusief btw. Alle voorwaarden op Ford.be. Ben je een luide snuiter of... Uh... Nee, nee. En ook niet in stoffenzakdoeken zoals jij. Je... Goedemorgen, Er is altijd veel discussie over. Ja, het heel, dat is heel vreemd. Als ik mijn neus snuit, dan maak ik altijd heel veel lawaai. Ja? ja, ik kan het niet stil. Een klankkast. Ja, maar goed. Het gaat over jou, lieve luisteraar. Want het is weer de tijd van de loopneuzen, hoesten, een soort griepsymptomen. Het lijkt ook dat we er minder makkelijk van afraken. Hoe komt dat, Charlotte, van het nieuws? Er is opnieuw een piek in het verkoudheidsseizoen. Veel mensen, er zijn veel meer virussen en infecties bij mensen en die doen de ronde. De kans is ook groter om verschillende keren ziek te worden. En als je één keer ziek bent geweest, dan ben je ook zwakker natuurlijk. En kan je opnieuw sneller ziek worden, hmm. ben je vatbaarder. Dus het is niet zo abnormaal dat we vaker ziek zijn deze tijd van het jaar. Maar we zijn het ook niet meer zo gewoon om vaak verkouden te zijn sinds corona. Want toen we wasten onze handen overal handschel, mondmaskers op, al die de komen niet uh, vlot ronddwarrelen. Dus uh, ja, omdat we daarmee gestopt zijn, komen de virussen terug. Ik zag uh, onlangs was gisteren of eer gisteren iemand nog met een mondmasker. Oh, kijk, ja. Ja, dat was wel, wel even schrikken zo van... hoe? Ja, je zal wel heel zwaar ziek zijn dan. Ja, en handshill zie ik toch ook nog sommige mensen gebruiken hier op de VRT. Of in winkels zie je het soms nog staan, maar ik niet meer. Nee, dat ruft ook gewoon, hè. Ja, het is de hele dag, dan die geur. Goeiemorgen morgen. Maar liever een mandarijntje of zo. Ja, we zitten met jou als je zelf aan het hoesten of aan het ziek bent. Laat maar even weten hoe lang het al duurt. Ik ga even een kleine diagnose stellen. Er is ruzie aan de kust even naar de zee, tussen Kokzijde en de pannen die hebben boeien met elkaar, heeft allemaal te maken met het skelet van een orka, Charlotte, het skelet van een orka Ja, en dat zorgt dan nog voor verdeeldheid ook, de orka revij werd een maand geleden gezien voor onze kust, spoelde daar later dood aan waar heel spectaculaire beelden over en ondertussen wordt dat ja, proper gemaakt, dat skelet, dat kunnen ze dan tentoonstellen, dat ja. zou vanaf volgend jaar moeten klaar zijn, maar de grote vraag is, waar gaat dat naartoe? En kokzijde wil dat nu, voor in het vis Museum, omdat de orka voor de kust van Kokseide ronddobberde. Maar de pannen willen het skelet in het bezoekerscentrum Duinpannen hangen. Want het beest is op het strand van de pannen aangespoeld. Dus ze raken het er niet over eens. Daar heeft het gedobberd, daar is het aangespoeld. En nu moet de staatssecretaris voor wetenschapsbeleid zich daarmee moeien. Voor een orka. Trouwens, als ja. je niet weet hoe een orka klinkt, dat is... Uh... Ja, een beetje zoals jij die aan het snuiten bent. Ja, in een slechte bui. ja Maar waarom maken die boel over een orka? Ach, ja, het is een zeldzaam dier. Het is uitzonderlijk dat het natuurlijk hier aan de Noordzee zwemt en dan ook nog eens aanspoelt. En ja, het is ook een goede toeristische attractie natuurlijk om te lokken. Dus iedereen wil het in het museum. Wie weet, belandt het dan gewoon in Brussel. Hè? Wie weet, maar, ja. maar um, ze weten het ook wel in de jachtingclub in Kokseide bijvoorbeeld. Want de dag dat die orka daar dobberde, hebben ze een recordomzet gedraaid. Omdat iedereen kwam daar iets drinken of iets iets. Eten en dan ja, kijk. Als we nu slim zijn, dan, dan gaan ze toch gewoon ergens op de helft. Ja. Het is ook een splitsing. Of, uh, of een ene... reizende tentoonstelling. Of ze doen hem in een glazen container en dan kunnen ze hem verplaatsen. Of elke, de helft? elke de helft. Maar ja, maar gewoon in twee dan. Ja, ja maar niet, niet de voor- en de achterkant apart. Maar maar gewoon, ja, ik dacht, ja, in... heb je al de voorkant gezien? Dan moet je maar... Ja, dat. Nee. Och, maar dan kunnen ze toch praten ja, toch eens met elkaar. Zijn. Of uitlenen ja. om elk een jaar of zo. Hey, maar die burgemeester aan de zee, die gaan hard altijd. Hè. Dus kijk, benieuwd wat het allemaal zal geven.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 Baby, I just need a partner when the lights come on. Lights come on. Yeah, yeah. almost got me, and I'm so over love Yeah. So if you want this bad tonight, come by me and drop a line. No you never spend it's high. Don't be scared if you lie. I need a la la little, little, little, la little, la. little, I need a la little, la la little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, Not the exception, I'm the blessing of a body to love more.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 Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt maar aan en let je uit. Geen keer in de zoveel tijd komen dromen. Uit. Hit dat die kerel gehad heeft. Hit, mijn god, ongelukkig. Markenborst Borsato intussen uh, wordt hij wel verder vervolgd blijkbaar. Het is half zeven, Zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Het ziet er naar uit dat het miljoenencontract... om kranten en tijdschriften rond te brengen in ons land niet behouden blijft. Dat contract is nu van B-Post, maar zou naar een ander bedrijf kunnen gaan... dat het werk goedkoper kan doen. Dat wordt vandaag opnieuw besproken. En in de Verenigde Staten is oud-minister van Buitenlandse Zaken... Henry Kissinger overleden. Hij is honderd geworden. Hij werkte als diplomaat, veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken... en beheerste tientallen jaren de Amerikaanse wereldpolitiek. En dit is het nieuws uit jouw buurt. En dat is het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. In Herent wordt burgemeester Astrid Pollers opnieuw lijsttrekker voor N-VA. En dat is opvallend, want er loopt nog altijd een onderzoek tegen de burgemeester en een gemeenteraadslid rond subsidiefraude en belangenvermenging. Maar haar partijgenoten, die blijven het vertrouwen in Pollers behouden. Partijvoorzitter van N-VA Herent, Tobias Vinkje, die denkt niet dat dit het stemgedrag zal beïnvloeden. Ik denk dat de mensen aan Herenten vinden Genoeg zijn om uh, ja, daar zelf een beslissing over te nemen. Uh, er zullen uiteraard een aantal mensen zijn die waarschijnlijk denken van wat was daar allemaal toen aan de hand. Maar wij hebben nog steeds als NVA-herend een sterk verhaal en we zijn ook aan het werken aan een sterk programma. We hebben nog altijd sterke mensen die goed besturen. En uh, wat ons betreft zijn we daar wel volledig van overtuigd dat zij nog altijd de juiste persoon voor ons op de juiste plaats. Voor de tweede keer op een jaar tijd is in Zemst een modernistische villa afgebroken. Het gaat om villa in de gracht op de Tervuurse Steenweg in Elewijt, gebouwd in de jaren 50. Begin dit jaar werd ook al villa vaak afgebroken, ondanks heel wat protest. Lucas van Klooster, oud-journalist en erfgoedliefhebber, die vindt het bijzonder jammer dat de afbraak begin deze week begonnen is. Dat huis. Dat, gracht, dat is zo leuk, zo origineel, zo, zo pret. Je wordt blij als je daar naar kijkt dat dat zomaar verdwijnt. Ik vind het eigenlijk uh, echt heel tegelijk bedroevend jammer en, en schandalig. Burgemeester van Zemst Veerlegerings liet eerder al weten dat ze machteloos staat tegen de afbraak. Het pand is immers niet beschermd en staat ook niet op de lijst van waardevol erfgoed. In Ter Vuren zijn twee percelen ingericht als leefgebied voor het vliegend hert. Dat is de grootste kever van ons land. Het is een zeldzame soort waarbij de kaken van de mannetjes lijken op een gewei. Natuurpunt heeft de omgeving rond het natuurgebied 12 Apostelenbos ingericht, zodat het vliegend hert zich daar thuis voelt. Sam Bennekes van Natuurpunt Truivenstreek. Vliegend hert is de grootste kever van Europa. Dat is toch een zeldzaamheid in Vlaanderen. Enkel in Overijs komen die in onze streek nog voor. Maar het is natuurlijk belangrijk om die zo zo ver mogelijk te verspreiden dat die zo groot mogelijke biotopen heeft. En uh, door die percelen daarvoor in te richten, kunnen we die uiteindelijk... ...van het, de regio van het zonuwoud brengen naar de regio van het Meerdalwoud ter hoogte van Leuven. En in de Europese CEV Cup volleybal is Haasrode Leuven uitgeschakeld in de 16e finales. Het had nogthans de heenwedstrijd tegen Partizan Belgrado gewonnen, maar in de terugmatch in de Sportowaze verloor Haasrode met 1-3. Daarom moest een zogenaamde golden set de beslissing brengen en die ging verloren met 13-15. Einde dus voor het Europese avontuur van Haasrode Leuven. Vandaag beginnen we met aanvriezende mist, plaatselijk wat rijmen en ijsplekken, later meer opklaringen, in de namiddag meer wolken, maar het blijft wel droog en we halen maximaal rond 3 graden. Vannacht kan het dan weer gaan vriezen. Meer nieuws uit Vlaamse Brabant en Brussel in de app van 14nieuws. We zaten dan met een ongeval in Antwerpen vanmorgen. Mona, hoe is het intussen? Ja, dat is daar nog steeds. Hè. De weg is daar nog niet vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring naar Gent in Merksem. De linkere en rechterrijstrook zijn daar dicht. Dat komt dus door een ongeval met vrachtwagen. In totaal verlies je op de Antwerpse ring richting Gent... een half uur tussen Antwerpen Noord en Linkeroever. Richting Bever moet je nu ook goed uitkijken in de Tijsmanstunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een defecte vrachtwagen. Dan wat hinder op de E34 vanuit Antwerpen... richting Zeldzaten in Wachtenbeken. Dat komt door een ongeval ook op de rechterrijstrook... en op de binnenring rond Brussel 10 minuten bij. Van Strombeek tot in Vilvoorde. Toen nog even een, een update over de Orca. We waren net bezig, dat we, er was ruzie tussen... Uh de burgemeester van de Pannen en Kokseide, omdat die orka aangespoeld was, maar iedereen wou die het was niet helemaal duidelijk waar hij moest komen. Ja, een beetje een grensgeval, maar we krijgen een, een berichtje binnen van Kelly Kogen uit Zeelen en die zag een Facebook-post van burgemeester Bram de Griek van de Pannen en die zegt ja, ik begrijp wel, dat hè, wij zouden het graag hebben, maar ik begrijp ook dat Mark van den Bussen burgemeester van Kokzijde, Revij ook zou willen hebben, want je hebt een visserijmuseum in Kokzijde en potvis Valentijn hangt daar ook al, zou een mooi duo zijn Tjuh. maar hij zegt wel een potje armwoord Wordt het niet. Dus we zeggen het gaat over een ruzie. Maar hij nuanceert het daar een beetje en zegt: Oké, okay, de staatssecretaris zal moeten beslissen. En we leggen ons wel neer bij waar die dan komt. We gaan geen ruzie maken. Wat een uitstekend plan zou dat zijn: dat ze gewoon even gaan armborsten. Daarover ja, op het En strand. David van Ootengem is oh. de jury. Ja. ja! Kunnen we dat niet organiseren? <lacht> Ik voel een plan. Ik ja. voel een plan. We bekijken het. Goedemorgen. Alles blijft maar duurder worden. En dat kunnen we missen als kiespijn. Maar dat wil niet zeggen dat je geen kiespijn meer krijgt. Ah, ah, ah. Daarom worden de verzekeringen van CM niet duurder. Bij ons krijg je dezelfde goede zorgen voor dezelfde goede prijs. Ontdek het op cm.be slash verzekeringen. CM, jouw gezondheidsfonds. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi een bakje verse clementines van 2,3 kilo voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro. Dus beste Sint, mocht je luisteren naar deze spot, er wacht je bij Aldi een niet te missen aanbod. Aldi, altijd slim. Wij Belgen verstaan de kunst van het genieten. We houden van het leven en van al het lekkers dat dit mooie land te bieden heeft. Zoals goudmerk van Koffie, gemaakt van de allerbeste bonen en ambachtelijk gebrand in België.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 Telenet Business helpt je zaak vooruit. Van internet en telefonie... tot een social media strategie... en zelfs het bouwen van je eigen website. Meer info op telenet.be slash business. Winterreview with Friends. Een knallende show met veel humor... zang en dans en een spetterend live orkest. Master of Ceremony Hugo Sigal... ontvangt afwisselend verschillende topartiesten. James Cook en Gert Verhulst. Luc Appremont en Bart Cajon, Karen Damen, Christophe, Peter van der Verre en Kurt Rogiers. Interview with France. Tot en met 14 januari in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. It's showtime. Samen met Radio 2. Radio 2. Goeiemorgen morgen. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Radio 2. My feelings are nothing Came back at noon And just maybe I'm ready To show myself to you So if I Ready Smaal van Texas. Het is 19 voor 7. Goedemorgen. daarnet was er nieuws over hoesten en snuiten. Ja, al maar meer mensen worden ziek. Veel meer virussen die ronddwalen. Het is ook nog altijd een beetje het gevolg van ja, post-corona eigenlijk. Hè. We zijn niet meer zo beschermd door mondmaskers. We gebruiken al die handshells niet meer. Dus het vliegt allemaal maar rond en heel veel mensen verkouden op dit moment. Bij een harde snuiter of een stille snuiter, hadden we het even over. En Carlo Venkje uit Meulebeke. Goedemorgen, Carlo. Goedemorgen. Je had nog een uh, snuitverhaaltje, vertel eens. Uh, ja, ik, als ik op mijn ben geen harde snuiter maar mijn vader daarentegen, dat was, ja, dat was precies. Een luchtdrukpistool die, die afhing. Een luchtdrukpistool? Eh, ja. ja, dat was niet helemaal. En, uh, hij deed het dan ook nog eens met de Franse, de, de Franse zakdoek. De Franse zakdoek, wat is dat? Ja, dat was, Is dat wat ik denk dat het is? Dan? <laughs> Gewoon, één gaat dicht doen en dan wat knijten, hè. Ah. <laughs> Zoals de coureurs eigenlijk. Ja, doe iets. En ik dan, je... ja, ik weet er van altijd op in uren, hè. Maar... Nou, en waarom, wacht, waarom heet dat de Franse zakdoek? Ik heb er nooit van gehoord. Ik weet dat niet. Ik heb dat ook niet van thuis uit, eigenlijk. Ik moet dat dat doen. Ja, ja als je, dat, je kan dat hebben als je dan geen zakdoek in de buurt hebt, dat je dat probeert. Het probleem dat blijft dan toch allemaal hangen en, en dan aan, aan dat handen in de oog, jongen, wat verschrikkelijk. <lacht> <lacht> Carlo, dank je wel om deze mooie informatie te delen met ons om 17 voor 7. Geniet van de dag, he, man. Heel merci, telukjes. Goedemorgen, morgen. Ja, gisteren dan is het gebeurd. Kenny de Postbode heeft zijn laatste gouden pakje weggegeven. Wekenlang was hij in dienst van Peter Post. Hij kreeg ook een persoonlijk concert van Luc Teno en een accordeon. En hij had zelf ook nog een hele mooie boodschap voor ons achtergelaten. Ja, geniet nog even mee. Luister en kijk mee in de app van Radio 2. Dit is Kenny de Postbode met een heel bijzonder liedje. Goedemorgen morgen, goeiedag. Blij dat ik even bij Radio 2 horen mag. Goedemorgen, morgen, Peter Post. Nu ben jij na acht weken van mij verlost. Elke woensdag weer een ander plekje. Nu terug naar mijn begunstigje. Oh. Oh, mooi mooie. Geniet nog even aan van de beelden op onze Instagram met Goedemorgen puntje morgen en. Als je op radio2.be zit, klik even door naar de site van de Mia's en stem voor onze Eurovisie Songfestival Held. Hij verdient minstens één Mia. En Gustaaf toch? wereld me Because ik you. Because of you. Remember when they told us you're not good enough? Then you came into my life and you changed my world for good. You told me to love myself a bit harder than yesterday. Well, life is too short. I'm a Van een cause of you. Margot van de regio. Waar hangt die vrouw nu toch weer al uit? Dat is onwaarschijnlijk zeker bij deze temperaturen. Margot van de regio. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Ik hoor en zie jou in de donkerte. Um, hoe koud is het bij jou? Uh, twee graden. Gaf de auto aan. Ah, jij hebt een warm hart, dus dat is geen enkel probleem. Maar vooral. Ah, <laughs> ja, toch? <laughs> hè. Zeg, um, vanmorgen een royale. Goedemorgen, morgen. Want Margot van de regio, je komt heel dicht in de buurt van de koning in Gent. Hoe zit dat precies? Wel, ik ga een van zijn hofleveranciers uh, gaan bezoeken. Die zijn vorige week gekozen en van vandaag worden die verwacht op het paleis uh, in, in Brussel. Um, en daar zitten een paar nieuwe hofleveranciers tussen. Bijvoorbeeld de Kitesurf Association. Want onze Filip, die uh, kitesurft al eens graag. Er is ook een handtassenmerk uit mijn eigen regio Dendermonde uh, die erbij is gekozen. En ook in regio Wondelgem uh, is er een nieuwe hofleverancier gekozen. En ik denk dat koningin Filip en koningin Mathilde een paar verbouwingen aan het doen zijn, want het is een een atelier dat de deurknoppen en zo van die speciale kranen en zo maakt. En het is daar dat ik vanochtend eens een bezoekje ga brengen. En je moet weten, koningin Philippe is daar nog eigenlijk maar de kleinste vis die daar langskomt. Want er komen celebrities van over de hele wereld naar Wondelgem. Om daar dingen te kopen. Dus straks meer daarover. Allright, ja, spannend allemaal. Je zei bijna hofleverancier. Zou ik. Ja, Ook heel speciaal gevonden hebben. Maar het kan allemaal, want jij raakt daar allemaal mee weg. Ik ben vooral benieuwd naar welke celebs. Echte grote? Grote namen. Die namen hoor je over een uurtje. De Jiddabak, altijd goed. Uh -huh. You put Go De wham, wake me up before you go go met een jitterbug. Weet je intussen wat een jitterbug is? Ja, het kan een zenuwpees zijn, maar het is ook een, een soort van dansen, een soort van swing. Dat je dan rond je, met je benen rond iemand hangt en je zwiept helemaal achteruit. Ik voel mogelijkheden naar Charlotte. Oh. Goedemorgen morgen! <laughs> Lieve mensen, het is koud vandaag en van het weekend wordt niet veel beter waarschijnlijk. Dus ik heb nog een goede luistertip voor jou. De nieuwe podcast Peter van der Vergen en de Zandloper. En deze week met actrice Maike Kafmeijer. Het gaat dus niet over de hele zaak, waar het al uh, jaren over gaat. Het gaat al over iets anders. Want Maaike Kafmeijer kon dus evengoed zuster Maaike geweest zijn. Oh. Ja, dat is een man. Ja, stel je voor. Wow. Dat heeft ze verteld in, uh, in onze podcast. Jaren geleden was op een kamp en daar kreeg ze een brief van een pastoor... met een bijzondere vraag. Luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2. Op een bepaald moment kreeg ik dus van een van die priesters een brief... of dat ik misschien een keer zou kunnen nadenken... over een ander leven. Of dat ik misschien uh, zou kunnen intreden bij de zusters. En ik heb me nog vaak voorgesteld... stel nu voor, he, maar dat ik nu echt in een klooster was gegaan. Wat was er dan van mij geworden? Ik denk niet dat de zuster Maaike dat het zou gemarcheerd hebben. Ik denk het ook niet. Een beetje een rebelle. Maar kort daarna is er iets dramatisch gebeurd. Wat precies dan hoor je in de nieuwe podcast? Luister die op VRT Max, je podcastplatform of lekker op radio2.be. Heb jij ook de kans gekregen om in te treden? Nee, ik heb zelfs um, ja, geen communie en zo gedaan. Dus het zou niet gelukt Oh, jij heiden, jij. Sorry. Het kan ook op latere leeftijd natuurlijk. Bewust oh, ja, wie, of, weet, wie weet, komt. Was dat bewust? Uh, ik heb altijd zedeleer gevolgd en nooit godsdienst. En ja, niet katholiek opgevoed, maar nee, ja. geen oordeel. Nee, natuurlijk geen maar, oordeel. Ja. Nee, zometeen weer de chitterbuik, dus okay. uh, komt goed. <laughs> nee, nee, gaan we niet doen. Goedemorgen, nog zo'n grote winares of kans op veel prijzen. Pommelin Thijs en Ja, prijzen maar. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaart. Ga je nog steeds in die oude vogel? Ik wil weten hoe het met je. Gaat hij nog? Je ooit nog aan me denkt. Ik mis je. Waar is je? steen Nu Charlotte, mag, hè? Ja, Pomeline ah. Thijs en ja, prijzen maar Als je Pomeline zelf live wil zien... en wil zien hoeveel Mia's uiteindelijk krijgt... dat kan ook altijd op woensdag 24 januari volgend jaar... dan zijn er die grote prijzen... de Mia's Music Industry Awards. Ze kan er negen winnen... en ja sowieso zal ze wel optreden waarschijnlijk. Dus kaarten halen op mia's.be. Bon, onze weervrouw Jacotte Brokke... heeft gisteren iets gezegd op de commerciële televisie... waarvan we denken van... Was dat wel nodig? Oei. Ja, straks even overleggen met Bram of dat wel zo'n goed idee was. Oei. Um, en zondag, goeie tip. Vorige week kreeg de Radio 2 Eregalerij er twee sterren bij. Margit Hermaals! Geweldig, Steve Willem! Zij is een fantastische show. Oostende, hey! Zondagmiddag hoor je de strafste momenten en leukste reacties om 12 uur hier op Radio 2. Man, man, was ik toch even ontroost. Alleen die Mar Kom, en vanaf 1 uur kan je luisteren naar de volledige show op Radio 2 Beny Beny. Christel! Bellen! Bellen Benen, Exclusief op DHB Plus en op VRT Max. De producten van Boni staan voor een breed en betaalbaar assortiment, hartige bruschetta's of garnalenballetjes voor de vrienden, blokjes kaas voor bij het binge-watchen en zelfs batterijen voor de zapper. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis, een merk van Colrout Groep.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 Welke droomcadeaus liggen er op jou te wachten in de Sinterklaas? Ontdek ze allemaal bij Dreamland, waar nog heel veel speelgoed voor je klaar ligt. Dreamland, pak je dromen uit. Deze zondag zijn veel Dreamland winkels open. Check dreamland.be En wat een prachtige verrassing voor Leopold 3 vanmorgen. Eentje waar ook jij zal van genieten. Het gebeurt allemaal nog voor 8 uur. Goedemorgen. Elke dag, voor elk Exact 7 uur, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Goedemorgen is uitkijken op de weg, maar er is opnieuw gestrooid en in de Verenigde Staten is oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger overleden. Door de koude temperaturen en mogelijk aanvriezende mist is er afgelopen nacht en vanmorgen gestrooid op de Vlaamse wegen en fietspaden. Dat was zo in alle provincies, behalve in Vlaams-Brabant. Daar bleven de temperaturen van de wegen boven het vriespunt. Er zijn nog geen echte problemen gemeld, zegt Katrien Kiekens van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. We hebben in totaal 630 ton strooizout verbruikt uh, momenteel zijn alle strooiwagens terug binnengereden, hier en daar. Zijn we nog aan het afronden op de fietspaden. Voorlopig geen incidenten, maar toch opletten vanochtend wanneer je met de fiets vertrekt of met de auto. En het is vooral opletten in het noordelijk stuk van Vlaanderen. Dus de noordelijke helft van de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen. Het katholiek onderwijs wil minder studierichtingen in het middelbaar. De voorbije jaren zijn er volgens de koepel te veel studierichtingen bijgekomen en bieden te veel scholen dezelfde studierichting, studierichtingen beter aan. En dat kost veel geld. Lieve Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, geeft een voorbeeld van twee studierichtingen die zouden kunnen samensmelten. Een opleiding fietsinstallaties en een opleiding brom- en motorfietsinstallatie. Maar als je ziet dat er een enorme elektrificatie bezig is in de beide, ja, dan vraag Af. waarom is die richting überhaupt eigenlijk gesplitst. En zo zijn er nog een aantal, bijvoorbeeld in de houtsector is dat ook zo, hè? de vraag kunt stellen of die opsplitsing eigenlijk wel logisch is en de efficiëntie van ons onderwijs niet bezwaard. Begin deze maand kondigde Vlaams minister van Onderwijs Weids ook al aan dat studierichtingen met minder dan vijf leerlingen zouden geschrapt worden. Het ziet er naar uit dat het miljoenencontract om kranten en tijdschriften rond te brengen in ons land niet behouden blijft. Dat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 De gevechtspauze tussen Israël en het Palestijnse radicale Hamas zal nog blijven duren, zodat ze verder kunnen onderhandelen. Dat heeft het Israëlische leger gezegd. De pauze zou normaal gezien om zes uur van morgen stoppen als er geen akkoord bereikt werd over een verlenging. Het probleem is dat Hamas niet alle gijzelaars in handen heeft, maar ook andere Palestijnse groepen er vasthouden. Maar nu is daarvoor een oplossing en zal er dus voor de zevende dag op rij niet gebombardeerd worden. En in de Verenigde Staten is Minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger overleden. Hij is 100 jaar geworden. Hij werkte als diplomaat, veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken onder de presidenten Nixon en Ford. En hij beheerste ook tientallen jaren de Amerikaanse wereldpolitiek. Vanuit de VS Björn Soenens. Nooit is er een machtiger veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken in Amerika geweest dan deze man Henry Kissinger hij was heel machtig, heel invloedrijk in de jaren 70 onder president Nixon en er gebeurde toen van alles er is de opening naar China geweest normalisering van de relaties met China dat was Henry Kissinger hij heeft een dooi tussen Amerika en Rusland tot stand gebracht, begin jaren 70 met Salt 1 ontwapeningsakkoorden hij heeft heel veel invloed gehad. Kissinger onderhandelde ook jarenlang om een einde te maken aan de Vietnamoorlog en kreeg daar in 1973 de Nobelprijs voor de Vrede voor. Maar hij was ook controversieel, onder andere door hevige bombardementen boven Noord-Vietnam en buurland Cambodja. En ook voor zijn steun aan onderdrukkende regimes, zoals dat van dictator Pinochet in Chili. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De politie van Herent en Kortenberg zoekt ook in treinstations naar inbrekers. Want volgens de politie nemen ze vaker het openbaar vervoer. En burgemeester de assistenter Pollers wordt opnieuw lijsttrekker voor NVa in Herent. Dat is opvallend, want er loopt nog altijd een onderzoek tegen haar voor subsidiefraude en belangenvermenging. Vandaag beginnen we met aanvriezende mist, later meer opklaring. Het blijft droog met temperaturen rond 3 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel hoor je binnen een half uur. Toch een beetje glad en koud buiten dus opletten. Mona, hoe is het intussen? Ondertussen beginnen de files wel aan te dikken. Hè? Dus richting Antwerpen schuif je nu al 20 minuten aan. Vanaf Brecht, vanaf Frans. en ook op de E4, E34 in Oost-Eeklo. Dat komt door werken. Op de Antwerpse ring naar Gent sta je een half uur in de file. Tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Naar Beveren een kwartier bij van de A12 tot de Tijsmanstunnel. En aansluitend verlies je 20 minuten van op de A12 uit Antwerpen vanaf Ekeren. Dan sta je een kwartier in de file op de E34 van Antwerpen naar Zeldzaten in Wachtenbeke. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook komt net een ongeval binnen op de E40 richting Brussel. Ter hoogte van Ternat op de linkerrijstrook. Nog wat trager rijden naar Brussel met een kwartier bij op de E314... tussen Bekkenvoorde en Rootslaar. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten van Strombeek tot Vilvoorde. Dan sta je wat in de file richting Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke. En treinverkeer tussen Antwerpen en Gent is verstoord door de winterse omstandigheden. Je reist dus best om via Mechelen. Bon, ik heb deze week iets geweldigs gezien. Het heeft alles te maken met uh, deze song, Wannabe, van de Spice Girls. Denk maar even na. En ook met voetbal heeft het ook mee te maken. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Peter van de Veer. Radio. Just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. No, tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really want as big as they If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy. Now you know how I feel Say you could handle my love Are you for real? I won't be hasty I'll give you a try If you really bug me Then I'll say goodbye Yeah, I will tell you what I want What I really really want So tell me what you want What you really really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna, I wanna really really really wanna say, say ah uh. If you wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last for Definitely, we got M in the place who so likes it in your face. You got G like MC, you like it on a easy V. Spice Girls. En wat ging over de Spice Girls? Hey, hey, hey, of toch? Je morgen, morgen, je donderdag begin. Of toch, eentje ervan. Pars Spice. Heb jij die doc documentaire al gezien? Beckham op Netflix? Nee. Dat gaat dus over David Beckham, ja. dat is uh, meneer Posh Pais. Ja, zoveel liefde tussen die twee. Het ja. is zo mooi om te zien. Uh, je ziet heel veel voetbal. Ik heb niet zo heel veel met voetbal. Maar het is zo goed in beeld gebracht. Zo'n goede verhaallijnen. Dat je blijft kijken. Maar vooral, die mensen die zagen elkaar zo graag. Op een bepaald moment nam hij een vliegtuig. Ja. En dan? Om vier uur te vliegen. Om zijn madame. Twintig minuten te zien en dan vier uur terug naar Engeland. Oh. Dat is toch dat goed Dat is liefde. Kijk. Aanradertje, tip hoor. Het is een mini vier afleveringen, met klaar. Donderdag 30 november, de dag dat je hoort op Radio 2 dat ze keihard aan het strooien zijn. Uh, 630 ton vandaag. Ja, gisteren 250 ton. Eh, wel, Carlo Venckier heeft het nog even uitgerekend. Blijkbaar kan er 162 ton strooizout bij ons binnen. Dat. Okay. Maar koud en glad. Let ook, op, uh, let ook op als je de fiets opgaat natuurlijk. Ik las ook een artikel over winterbanden voor de fiets. Ja, bestaat. hè. Ja. Nou. Maar ja, ik denk dat dat voor elektrische fietsen dan... Handig kan zijn of zwaardere fietsen. Ja, dan wel. Ja, bo, we moeten er even over hebben, want er is iemand een beetje kwaad. Uh, je moet opletten, natuurlijk, want op veel plaatsen gevroren, kan glad zijn. Nu, in de krant, dat klopt niet altijd. Ze zeggen van ja, je moet opletten op nieuwe wegen, omdat daar niet gestrooid zou kunnen worden, omdat het zou de wegen terug kapot maakt. Maar toch even horen of dat klopt, want. Goedemorgen, dag Katrien Kiekers van Wegen en Verkeer. Nee, hey, goedemorgen, Kiekers. Je bent een Bye. beetje kwaad, hè? Bah nee, ik ben eigenlijk niet zo kwaad van nature, maar het klopt niet. Hè. We kunnen wel degelijk strooien op nieuw aangelegde wegen. En het is misschien leuk om te weten, er is een verschil tussen asfalt en beton. Dus op asfalt kunnen we meteen met het strooisout aan de slag. En het klopt dat als we hier en daar in Vlaanderen kleinere betonherstellingen moeten doen, dan moeten we even wachten met de strooi. Maar dan zetten we daar duidelijke borden. En dat gaat echt niet over heel Vlaanderen zijn. Het gaat hier en daar een stukje zijn. Ja, dat, zijn, dat gaat om hoeveel plekken dan ongeveer? Ik heb geen precieze cijfers, maar dat gaat over enkele plekken. En het is ook zo, betonwerken die doen wij niet in de winter, toch niet de grotere. Het zou kunnen inderdaad een kleine betonherstelling en dan gaan fietsers en automobilisten inderdaad op sommige stukjes terechtkomen waar er dan een bordje staat. Geen strooizout, maar dat is heel beperkt. Ja. Um, en het is absoluut niet zo dat wij niet strooien. Ik zeg het, op asfalt kunnen we meteen aan de slag en heel veel van onze wegen zijn in asfalt uitgevoerd. Ja, om uh, in de sfeer te blijven, de gazetten, dat is plezant... ...maar soms moet je dingen toch wel met een uh, korreltje zout nemen eigenlijk. Ja, dat ja. oh, Kon niet laten liggen. Maar dus, Katrien um, Kiekens van Wegen en Verkeer... ...ja, sommige mensen hebben wel, maken zich zorgen... ...hoe schadelijk is dat strooizout... Ja, ik, ik begrijp die vraag wel. Het is een natuurlijk product, hè? dus het zout dat wij gebruiken, dat is eigenlijk keukenzout met een bewaarmiddel. Nu, we willen dat ook niet dat dat te veel in de bermen komt, dus we moeten daar wel voor opletten. En onze stooiwagens die passen eigenlijk hun strooibreedte aan, automatisch aan de weg. Oh. Uh, en op fietspaden bijvoorbeeld strooien we met pekel en daar zit maar een heel klein beetje zout in, dus we gaan daar wel zorgvuldig mee om ook. Oké, okay, toch weer een beetje gewaarschuwd. Maar dus niet aan likken, dat is niet de bedoeling. Dankjewel Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer bij deze. Heeft goeiemorgenmorgen de zaak toch weer even rechtgezet. Fijne ochtend. GFT, Radio Truth is bulletproof, there's no fooling you, I don't dress the same Me and who you say I was yesterday, I've gone all separate ways Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars Turns out open bars lead to broken hearts, I'm going way too far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 Left my living fast somewhere in the past and took another road Turn to be crazy, messed up for God, was it fun? I know it used to be wild, that's cause I used to be young. Those wasted nights and not wasted, I remember everyone. I know I used to be crazy, that's cause I used to I used to be Volgens Spotify, een van de meest gestreamde artiesten bij ons, Miley Cyrus. Het is geen gewone donderdag vandaag. Het is vandaag Radio 2. Back to the 80s, 90s, en 90s. Donderdag. Ja, want Leopold 3 komt gezellig mee ontbijten en live spelen. En hallo, we hebben een prachtige verrassing voor Pat en Erik van Leopold 3. Wil je horen en zien? Echt? Ja, wordt gezellig, denk ik. ik denk het ook. Ja, komt dat ze Heel verrast zijn. Ik denk dat ze gaan verrast zijn, ja. sowieso. Ja, die pad krimpt sowieso. Oh, mijn man. Ja, alles daar, joh. Oh. <lacht> ja, ongeveer dan, hè. Ja, het wordt een feestje volgend jaar. Leopold 3, dus. Denzel, DJ Frank, onder andere de beste muziek uit 30 jaar. En Belle Perez en Friends, met sowieso al Jodie Bernal. En er komen nog een paar hele goede namen aan. Perfect kerstcadeau om te kopen, zaterdag 30 maart. En nog een goed kerstcadeau, dat is de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok van deze show. Die kan je winnen over twee minuten. Meisje met de rode hoed. Het piepkleine pareltje van Vermeer is een meesterlijke ode aan het licht. Schitteringen dansen in haar oog. Gewone mensen, ongewone gezichten. Krasse koppen, mis het niet. De eerste grote expo in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Met 76 meesterwerken van onder andere Breugel, Rubens en Rembrandt. Nog tot 21 januari. Tickets via KMSKA.be Begin bij dat klein gezellig kotje. Soms een container of zo'n omgebouwde caravan. Linda. <SSSSSSSSSSEN> ja. Begin bij de geur van ossewit. Knisperend van goestem. Begin bij weten waar een huisgemaakte tartaar nog echt van thuis huis is. En waar ze frieten nog uitspreken als... Ah wat, uh, friet, nee, ja. Stem jouw favoriete frituur tot de beste van Vlaanderen. En win een jaar lang gratis... Varse fritney. Download de Nieuwsblad-app en stem Nieuwsblad begin bij ons. Zelfs als je motorpech krijgt onderweg naar je examen, oh, nu. zou je enkel het eerste half uur missen. Want de pechverhelping van VAB helpt je sneller weer op weg, dat extra half uur had toch niet geholpen. Geografie? Oh nee, ik heb aardrijkskunde gestudeerd. Een pannen is niet het einde van je plannen. Met VAB Pechverhelping. Info en voorwaarden op vab.be. Wij Belgen verstaan de kunst van het genieten. We houden van het leven en van al het lekkers dat dit mooie land te bieden heeft. Zoals goudmerk van Rombouts. Koffie gemaakt van de allerbeste bonen en ambachtelijk gebrand in België. Goudmerk, dat is koffie van... Mmm, Rombouts.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 Geniet met Carrefour van extra feest aan kleine prijzen. Amai, Chablis. Geen feest zonder Chablis. Dat is waar, je moet een kat en kat noemen. Oei, sorry George. Tot dinsdag bij Carrefour, onze uitstekende petit Chablis les manants. Nu met 3 euro korting. Dat is maar 9,99 euro per fles. Ook op carrefour.be. Carrefour, ons vakmanschap drinken met verstand. Punto, punto. Punto, punto. Use de eerste letter om de juiste antwoord te vinden. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En vandaag spelen we met Jozef Mertens uit Kortenhaken. Jozef, goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen, Charlotte. Goedemorgen. goedemorgen allemaal. Heb je moeten krabben vanmorgen? Nee, nee, nee, nee. Drie graden. Oh, drie graden. Dus uh, klinkt als zomer, oh. Jozef. Ja. Maar vooral, jij doet bijzonder lange dagen. Je begint om 4 uur, soms tot 8 uur. Leg eens uit. Ja, ik ben zelfstandig, ik doe heel veel kilometers, dus ik ben uitgespreid over heel Vlaanderen. En soms is het van 6 uur s morgens. Als je naar de richting in de kust gaat, moet je om 4 uur vertrekken. Ja. En uh, als zelfstandige staan geen uren op, hè, dus gas geven. Hè. Deze had, ja, je geeft les aan chauffeurs in de bouwlogistiek en de transport. En nu even kijken hoe straf je bent in Punto Punto. Zometeen start de klok, je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul lekker aan en bij drie juiste antwoorden wil je een exclusieve Goeiemorgen, morgenmok die iedereen wil. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. We beginnen vanmorgen met de P van. P -p -p -p pas op! Welke P is een plaats met suikerspinnen, acht banen en vooral lange wachtrijen? Pretpark. Welke Q is een wettelijke toegestane hoeveelheid voor iets? Quantiteit. Welke R is een vregoe, ander woord voor een volle van. Oei. Vregoe. Goe. goe. Allee! <lacht> nee, nee, nee. Het was inderdaad ook niet zo heel makkelijk. De P in plaats met suikerspinnen, achtbanen en lange wachtrijden. Uh, pretpark, je kon zelfs ook plopzaland gezegd hebben, maar die zat goed. De Q, een wettelijk toegestaande hoeveelheid voor iets. Ja, vond ik ook heel simpel. Was een, uh, we dachten een kwotum, En dan dacht ik van ja, we gaan het makkelijk maken. Welke R is een vregoe? Ander woord voor een volle van was een ragout. Oh, punto, punto. Ja, joh. Ja, het is, op zich is het niet zo heel erg, want we vieren vandaag een verjaardag. Onder andere van Bart Peters en van Roger Glover. Ken je Roger Glover nog? Nee, helemaal niet, Bart Peters wel. Ik heb die live gezien in het Sportpaleis vorig ja. jaar en ik vond die geweldig. Ja, wel, volgend jaar doet hij het weer in de Lotto Arena. Roger Glover ken je wel, hoor. Dat is de, de bassist van Deep Purple. Maar vooral ah, ook, ja. die heeft één grote hit gehad, Love is All. En die gaan we nu spelen. Dag, Jozef. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. En aan al die jarigen, gelukkige verjaardag. En Roger, die wordt 78. Mijn om zeggen ze altijd chitten, ook oh, goed. Denk toch meteen aan die clip, die videoclip met die kikker die aan het, uh, aan het zingen hebt. Nee, nee. Kende niet. Nee, ken niet. Oh, die Zalen Love is over, nee. what you glover. We gaan vandaag zoeken, dan je wordt je donderdag nog mooier. Maar hoe Dat is toch echt een gedoe, zeg. Goedemorgen, dag, Radio 2-collega Sharon Slegers. Dag Peter, Goedemorgen. Wat is er aan het handje? Het, het, het handje heeft het heel koud op dit moment, Peter. Je hebt moeten krabben. Maar ja, maar ik had me er helemaal niet aan verwacht. Ja. de eerste keer dit jaar dat ik had moeten krabben en... ...en... ...op voordat ik koud. Sharon Sleggers, je moet naar de radio luisteren. We hebben al heel tijd getoeterd. Het wordt koud, donderig en, en krabben en dat soort dingen. Ja, kijk. Ja. ja. Ik was niet aan het luisteren misschien. Dat oh, weet je. Maar, dat maar, is... Maar vroeger... Peter uh... van de zijde. Vroeger... ...vroeger had ik zo'n spuitbus. Ken je dat? Ja. Dat is, dat is echt een max. Dat is een spuitbus en je spuit dat op je vooruit. En dat moet je niet krabben. Nee. Het is vuile boel. Vuile boel. Slecht voor het milieu. Niet goed bezig, ja. slegers. Jammer. Jammer, jammer, jammer. Dat is heel gemakkelijk. Maar nu, op tijd opstaan. Goed. Fijne dag nog, Sharon. Joe, Een pannen is niet het einde van je plannen. Met VAB pechverhelping. Surf Zorg naar vab.be. Bon, nu zometeen ook nog iets anders dramatisch trouwens. Maar uh, eerst even Weerman Bram. Goedemorgen, Weerman Bram. Goedemorgen. Hallo. Ja, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hoe koud is het vandaag? ja, wel, Op dit moment liggen de temperaturen tussen uh, plus drie en min 3 graden. Maar uh, die plus 3, dat is echt maar op sommige plaatsen, in, in west vlaanderen dan nog vooral, op de meeste plaatsen is het aan het uh, vriezen, hè, met ook uh, nevel en mist. En dat kan dus zorgen ja, voor, voor krapwerk, maar ook voor uh, rijmplekken. Weet je trouwens nog, het beste idee is bij dit soort van weer, dat is gewoon de avond voordien, een dekentje over de auto. Leggen. Ah, gewoon ja. over de voorruit of zo. Tuurlijk. Dat moet je niet gaan krabben, dat moet je niet, moet je niet gaan spuiten met een of ander uh, product. Uh, en dat degentje, dat zal ook nodig zijn voor de komende dagen, want we krijgen nog wel een paar van die echte krapdagen. dagen met uh, voor vandaag, ja, toch wel wat zon. We verwachten een paar opklaringen in de loop van de dag. Op uh, sommige plaatsen kan dat vrij lang duren, dan uh, duurt het toch wel een tijdje voor alweer nevel en mist gaan verdwijnen. Maar uiteindelijk zou de zon er overal moeten doorkomen in Wanderen en Brussel, bij temperaturen die, uh, ja, niet al te warm zijn. Hè. 1 tot 3 graden zijn de maxima voor vandaag, maar zoals als je het zo meteen gaat horen, valt dat nog mee? Want de komende dagen wordt het, uh, wordt het minder warm dan dat. Uh, vanavond en vannacht um, opnieuw uh, ja, droog weer met opklaringen Opnieuw dus wat uh, aanvriezende mist op sommige plaatsen. We gaan naar min 3 of min 4 graden. Dus uh, ja, vergelijkbaar met uh, vandaag. Morgen dan opnieuw die grijze start met nevelmist en lage wolken. De zon die gaat het morgen toch wel heel moeilijk krijgen. Misschien hier en daar een opklaring, maar toch vooral grijs weer morgen koud weer ook, met maxima, hou u vast, maxima van min 1 of min 2 graden. Dus uh, wellicht worden de temperatuur op veel plaatsen morgen niet meer positief. Um, ook zaterdag is dat kantje boortje een, een 0 graden op de meeste plaatsen, een, een 5 graden aan zee, dus daar is het wel wat zachter dan. Met opnieuw een grijze start, uh, koud en glad ook en dan daarna komt de zon er geleidelijk aan door. Op zondag wordt het dan wat zachter, dan gaan we overal naar 5 graden, maar dan krijgen we Regen bij of misschien wat smelt in sneeuw. Maar kijk, vanavond bij DJ David in Spits op Radio 2. Wat zou ja. dit kunnen zijn? En we hebben, ja, allemaal tips om je auto vorstvrij te maken, maar er is iets gebeurd gisteren in De Slimste Mens. Weerman Bram, je moet even meeluisteren wat weervrouw Jacot daar uh, op een bepaald moment zei. Ja. Twee is nooit live. Anne? Nee, nee. Bom, bom, bom. Oh, nee. ja. Ja. <laughs> uh, nou, ja. Dat gaan we Wat? in Highland staan, sowieso. Schandalig. <laughs> ja. Ik wil nog dus geld terug. Ja. Het weer is nooit live op televisie. Leg eens uit. Hoe zit dat precies, Bram? Ja, op televisie niet. Hè. Dit is, is wel degelijk live. Ja. Je zit hier op een auto uh, aan een snelwegparking uh, op dit moment. Dus dit is live. Liver kan het niet. Maar inderdaad, de opnames voor televisie die gebeuren op voorhand. Um, voor het weerbericht, dat wordt uitgezonden om half. Twee, gebeurt dat rond twaalf uur, kwart oh, na twaalf ongeveer. Ja. Ja, ja, dat komt ook omdat wij dezelfde studio gebruiken als het uh, nieuws. Dus heel snel omschakelen naar het nieuws of zo, dat zou niet, niet lukken. Dus daarom nemen wij op, eh, ietsje, ietsje daarvoor. En dan voor de avondweerberichten, die worden zelfs al opgenomen rond vier uur, kwart na vier. Misschien een publiek geheim dat ik nu vertel, maar eh, ja, dat is niet altijd evident om, oh. uh, om dan al te vertellen van uh, kijk, het is nu acht uur en het is uh, overal uh, nog, nog, uh, nog mooi aan het vriezen. Ofzo. Oh Alleen, man, het, ik, ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Bon, we hebben weer iets bijgeleerd. Zie. Dankjewel weer man Bram, heel fijne ochtend. En dan De music van Rihanna. Ja, natuurlijk, een klein foutje. Jacotte, onze weervrouw, komt pas vanavond in de slimste mens ter wereld. Maar heeft wel een klein bommetje geleid, zegt. Live? Dat is het sowieso. Het is één over half acht, zo meteen het nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte Kroon. Goedemorgen. De gevechtspauze tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas in Gaza zal ook vandaag blijven duren. Normaal gezien zou die vanmorgen om zes uur stoppen. Maar de verlenging kwam er toch omdat de onderhandelaars meer tijd willen over het conflict. En in de Verenigde Staten is oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger overleden. Hij is 100 geworden. Hij werkte als diplomaat, veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken en beheerste tientallen jaren de Amerikaanse wereldpolitiek. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. Tijdens de donkere maanden controleert de politie van Herend en Kortenberg extra op woninginbraken. Deze maand registreerde de politie al 27 inbraken, dat is dubbel zoveel als de maandse. September. Een eerste controleactie was er gisteravond aan het station van Kortenberg. Buiten werden verschillende auto's tegengehouden en gecontroleerd. Maar ook in het station zelf gingen agenten op zoek naar dieven. Commissaris Dieter Hendricks. Wij controleren nu op voertuigen. Omdat we vaststellen dat diefstallen uiteraard gebeuren met auto's. Uh, aan de ene kant, maar aan de andere kant is het ook zo dat er uh, toch wel wat inbraken worden gepleegd door mensen die via het openbaar vervoer komen. Dus trein, bus, maar toch uh, meer, uh, meer trein. We hebben hier vier treinstations op ons grondgebied, dus men heeft de keuze om ergens af te stappen uh, en uh, dan eigenlijk zijn slag te slaan. De burgemeester van Herent, Astrid Pollers, is opnieuw lijsttrekker voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Toch opvallend, want er loopt nog altijd een onderzoek tegen haar en een gemeenteraadslid rond subsidiefraude en belangenvermenging. Haar partijgenoten die blijven het vertrouwen in Pollers behouden. Partijvoorzitter van N-VA Herent, Tobias Finken. We zijn op de hoogte van alles wat er geloopt. Um, maar wij zijn ook wel ervan overtuigd dat er uh, nog altijd een beetje een stof in een glas water is. Um, we hebben ook, net zoals alle inwoners van Herend, um, de mogelijkheid gehad om een uitgebreide repliek van haar te horen. Ze um, heeft die ook op de gemeenteraad gehoord. En um, wat ons betreft zijn we daar wel volledig van overtuigd dat zij nog altijd um, de juiste persoon voor ons op de juiste plaats is. In Tervuren zijn twee percelen ingericht als leefgebied voor het vliegend hert. Dat is de grootste kever van ons land. Het gaat om een zeldzame soort waarbij de kaken van de mannetjes lijken op een gewij. Natuurpunt heeft de omgeving rond het natuurgebied 12 Apostelenbos nu speciaal ingericht voor dat vliegend hert. Sam Bennekes van Natuurpunt Ruivenstreek. Vliegend hert is de grootste kever van Europa. Dat is toch een zeldzaamheid in Vlaanderen. Enkel in Overijs komen die in onze streek nog voor. Maar het is natuurlijk belangrijk om die zo ver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 En nog een sportbericht, want in de Europese CEV Cup volleybal is Haasrode Leuven uitgeschakeld in de zestiende finales. Het had nogthans de heenwedstrijd tegen Partizan Belgrado gewonnen. Maar in de terugmatch in de Sportoase verloor Haasrode met 1-3. En er moest een golden set aan te pas komen, die Haasrode Leuven dus verloor. Vandaag beginnen we met aanvriezende mist. Later meer opklaringen, al komen er meer wolken in de namiddag. Het blijft wel droog, met maxima rond 3 graden. Vannacht gaat het opnieuw vriezen, met temperaturen rond min 3 tot min 5 graden. Meer nieuws uit Vlaams, Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws. En als je nog moet vertrekken, misschien inderdaad even kijken of je ramen niet aangevroren zijn. En check ook even de app van Radio 2, daar zie je de rode strepen. Mona, hoe druk is het? Het is uh, nu meer dan 200 kilometer file met een lange file naar Brussel. Tot drie kwartier schuif je nu aan op de E40. Bijna één uur is dat zelfs net geworden tussen Aalst en Ternat. Dat komt door een ongeval op de linkerijstrook. Verder eert er de gebruikelijke files richting Brussel... met een kwartier vanaf Semst, ook tussen Bekkenvoort en Rotselaar... en vanaf Jezus Eik. Op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Itre en Halle. Verderop is dat een half uur van Stormbeek tot Vilvoorde. Op de buitenring vertraag je een kwartier tussen Eigenbrakel en Groenendaal... Dan sta je een kwartier in de file op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke. Naar Antwerpen wat aanschuiven um, bij Brecht, 10 minuten vanaf Massenhoven, een half uur. Op de E19 goed uitkijken in Antwerpen Zuid, want op de aansluiting met de Single is de weg gedeeltelijk dicht door een ongeval. Verder een kwartier extra vanaf Haasdonk en in oost eeklo richting Antwerpen doorwerken. Op de Antwerpsring zelf richting Gent is het nu vrij druk. 50 minuten sta je in de file tussen Antwerpen Noord en Linkerover. Naar Beveren 10 minuten bij van de ATV. ...tot de Tijsmanstunnel. Een kwartier viel rijden richting Zeldzaten... ...op de E34 in Wachtenbeken. Dat komt door nog een ongeval op de rechterrijstrook. En het treinverkeer tussen Antwerpen en Gent... ...is verstoord door de winterse omstandigheden. Daar reis je het beste via Mechelen. Platteband, de Touringwegenwachters... ...zijn er voor jou 24 uur op 24 overal in België.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 je testament opmaken? Oh, maar dat heb ik zelf gedaan. Het ligt veilig en wel onder mijn matras. Zelf je testament opstellen en bewaren is spelen met vuur. Met als gevolg conflicten, discussies en familieruzies tot in de rechtbank toe. Neem liever geen risico's. Vertrouw voor je testament op een notaris. Kijk alvast op notaris.be. Zeg Aldi, kan ik mijn feestverraten al inslaan bij jullie? Wel, je ogen zullen twinkelen met Willy Witlof aan je zij tijdens het twinkelen. Je vindt bij ons alles voor je eindejaar heerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Vanaf morgen bij Aldi, Cremant voor de prijs van maar 5,49 euro. Ons vakmanschap drink je met verstand. Radio 2. Jouw Goeiemorgen telt voor 2. morgen. Elke dag telt voor 2. My show on Monday I was hoping someday You'd be on your way to better things It's not about your makeup Or how you try to shape her To these tires and paper jeans Paper dreams, honey So now you pour your heart out You're telling me you're far out Not about to lie down for your curves, But you don't pull my strings Cause I'm a better man Better things But oh, oh, I love her because She moves in her own way But oh, oh she came to my show Just to hear about my day And at a show on Tuesday She was in her mindset Tempered furs and spangled boots Looks are deceiving, make me believe it I'm these tiresome paper dreams If the dream's honey, Yeah So won't you go far Tell them you're a keeper Not about to lie down for your cause And you don't pull my strings Cause I'm a better man Moving on to better things But I uh -oh, oh I love her because She moves in a <laughs> She moves in her way from the cooks, what? Wat doet een hofleverancier en wat mogen die? Ah, je wilt dat toch op je producten kunnen zetten? Er zijn er een paar nieuwe aangeduid, onder andere een bedrijf in Gent van Kronenburg. Die doen in deurknoppen en kranen. We mogen vandaag naar het paleis in Brussel en hebben blijkbaar wereldberoemde gasten die af en toe komen om die kraan, die knoppen te checken. Als je zelf hofleverancier wil worden, luister en kijk dan nu even goed. Maar op de app van Radio 2 en live op VRT1 staat Margot nu en die staat naast iemand in een bijzonder gewaad. Wie staat er naast jou, Margot? Dat is uh, Regine Ivernio. Zij is een van de zaakvoerders van Van Kronenburg. En kijk dus echt zeker even mee via de Radio 2-app of via VRT1. Want ik sta in een prachtig atelier en je ziet hier rond mij allemaal deurknoppen klinken. In uh, prachtig afgewerkte charmante uh, met dieren. Het is echt fantastisch om te zien. Ook een, een toiletpapierhouder, allemaal op maat gemaakt van mensen uh, die dat vragen. En een van die mensen, dat is sinds ook onze koning en onze koningin... Had met jullie titel van hofleverancier, dat moet toch een hele eer zijn? Een hele eer, zeer zeker, maar ook een enorme vreugde. Het is dus al een aantal jaren dat wij de eer hebben voor het Koningshuis te kunnen werken. En dat geeft ook een boost van energie aan het hele team. Ja, en hoe word je dan uiteindelijk Hofleverancier? Want jullie werken al een paar jaar samen, maar sinds dit jaar zijn jullie echt gebreveteerd. Dat klopt. Een achttal jaar geleden werden wij voor het eerst gecontacteerd door mensen van het Koninklijk Paleis. Zij wilden ons bedrijf bezoeken. Ik vermoed om te onderzoeken of wij dus in aanmerking kwamen voor bestellingen. Het deed ons ook plezier te zien dat het Koningshuis op zoek is ook naar bedrijven die zich willen onderscheiden, onder andere in vakmanschap. En enkele maanden later werden we dan ook effectief gecontacteerd voor eerste bestellingen. En sindsdien we, leveren wij op regelmatige basis. Oké, okay, heel fijn. En Koning Filip is eigenlijk nog maar een kleine vis. Want jullie krijgen hier heel veel wereldberoemde celebrities over de vloer. Wie zoal? <laughs> De discretie is een van onze handelsmerken, dus wij kan geen namen noemen, maar uh, neem het van ons aan, dat zijn mensen uit de modewereld, uit de filmindustrie, uh, schrijvers van uh, bijvoorbeeld beroemde kinderboeken. Ja, want hier ligt bijvoorbeeld, ik neem jullie even mee, welke was het ook alweer, uh, Regine? Deze deurknop, een, een hele prachtige knop. Uh, ja, de, wat is het, een hond of een draak? Ja, inderdaad een draak die eigenlijk de klopper is voor de voordeur van uh, het kasteel in Schotland, van die, van die schrijfster. En uh, het doet ons heel veel plezier dat zij voor deze toch wel unieke stukken bij ons komt. Ja, absoluut. Een hele grote naam. Ik was er als kind helemaal zot, of, uh, zot van, nog altijd trouwens. En die celebrities, komen die dan hier langs? Of hoe gaat dat? Zijn die dan altijd even vriendelijk? Um, ja, de celebrities dat, die zijn zoals uh, ons allemaal. Je hebt daar heel eenvoudige mensen tussen die het hart onder de eh, die heel, heel toegankelijk zijn. En dat zijn er mensen zijn die, die wat, meer, uh, wat minder toegankelijk zijn of geworden zijn. Um, maar uh, het zijn heel vaak heel mooie ontmoetingen. Omdat. Uh, bouwbeslag, dat zijn zaken die je ook aanraakt, die je huis een stempel geven. En dat zorgt ervoor dat zij een persoonlijke touch kunnen willen geven. Dus eens dat ze in de wereld van um, ja, die, de symboliek van de, de, de, zoals je zei ook dieren enzovoort, die wij kunnen maken ondergedompeld worden, vraagt dat ook iets in hen teweeg en vragen zij dikwijls ook iets speciaals te maken. Zo hebben we een acteur die ons vroeg dan van een deurkruk te ontwikkelen rond zijn totemdier, dus uh, het Everzwijn. Dus uh, ook voor die persoon gemaakt. Ja, absoluut. Nu, voor alle duidelijkheid, het zijn enkele grote beroemdheden die hier welkom zijn, ook doodgewone mensen zoals ik en, en, en jij kunnen hier hun, hun deurknoppen uh, laten maken. Straks worden jullie ontvangen op het paleis. Leuk. Ja, dat is zeker spannend. We kijken er eigenlijk nog naar uit. Um, ik moet zeggen, uh, dus die erkenning geeft zeker dus ook een, een boost uh, uh, van energie voor ons als ondernemer, als ondernemer. Want ondernemen, dat is met vallen en opstaan, dat is, een, dat is doorzetten. En het feit van toch die erkenning te krijgen, ja, dat, uh, dat geeft eigenlijk uh, ja, een, een, een, enorme, trots. Ja, een ja. enorme trots. En gaan jullie dan koffie drinken met de koning straks? Of wat gaat daar gebeuren? Uh, ik, dus we zijn daar niet alleen, uiteraard. Alle nieuwe hofleveranciers worden ook ontvangen of de mensen die een uh, nieuw burvet toegekend krijgen. En uh, ja, wat er precies ontstaat, dat, uh, dat, dat, dat weet ik nog niet, maar uh, ja, we kijken er als eens naar uit. Ja, ze kijken er naar uit. Het zal wel een gezellige ontmoeting zijn, want uh, wat ik van koning Filip al gezien heb, lijkt me dat een zeer gezellige man. Komt er helemaal goed. Heel veel plezier daar in het paleis natuurlijk. En van de ene hoofdleverancier naar de andere. We hebben hier ook gewoon echt in de studio op dit moment. Haar. Op dit moment die volgend jaar op jouw feestje spelen. Back to the 80s, 90s en Elis in het Sportpaleis. Goedemorgen, dag Erik Koosens. Goedemorgen. En dag Pat Goedemorgen. Crimson. Goedemorgen. Van Leopold III. Ja, ben, hebben jullie al leuk voor de koning of de koningin gespeeld? Heb jij al ooit voor de koning... Een, uh, ik heb al wel voor een, een prins of twee gespeeld, maar voor de koning zelf... Ik heb al koning Albert heb ik iets naast gestaan. Een, een hele lieve, vriendelijke man. Voor welke prins heb jij gespeeld? Uh, prins... Uh, de, de, de, uh, uh, Philippe. Ah, oké. Okay, ja, ja. Die, toen, ja, toen die is toen was. Naar, ons, uh, naar ons komen kijken. En zijn en, uh, en broer. Uh, Laurent. Ja. Die zijn naar ons gekomen. Oh, is, dus is nu koning. Dus... Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk spel. Bezig. Ja, technisch ja. gezien... Uh... Technisch jij? Wat je? Ik heb zelf opgediend voor Boudewijn en Fabiola ooit. Als ik was zat op hotelscholen. Echt? Ja, ja, echt? Wat je ja. gedaan? Ja. Opgediend. <laughs> op paleis. En, ik slaap en een receptie op. gedaan. <laughs> Oké, okay. ik dacht dat je dat vast in dienst nee, was. Nee, nee, nee. Dat was goed ik was heel <laughs> jong, ik denk 17, 18 jaar. Dus zei ja. een soort hofleverancier. Ik ben een hofleverancier. En wat heb je dan opgediend? Uh, dat was toen, uh, ik denk, uh, hapjes. Dat die... ja. die... is waar. Ja. Maar... ernstig. van Hassel mocht de receptie doen. Als je als, als, als, als, als, als koning, koning zit te kijken, dan denk je van. Oh, die heeft nog uh, hapjes opgediend die van Leopold III. En daar hebben we de namen gebruikt: Leopold III to Fabiola. Dat <lacht> <lacht> begonnen allemaal. Zeg, vrienden van de 90's, vooral. Uh, wij hebben een geweldig cadeau voor jullie. Ik, ik denk, uh, ik hoop. Ja, ja, ik ben het zeker, wat. Ja, we hebben iets moois voor jullie. Oké. Okay. Ja, okay. volgens mij gaan jullie het heel warm vinden. Maar dat is voor straks na Shadow Dreams. Goedemorgen. Jazz, Shattered Dreams. Wat is die heerlijke verrassing voor Leopold III? Ja, nou wel. het is vandaag geen gewone donderdag. Het is... Radio 2. Back to the 80s, 90s, en knees. Donderdag, want Leopold 3 ontbijt gezellig mee en speelt na 8 uur ook gewoon live. Pat Crimson en Edik is nu bij ons. Waar is de derde Leopold trouwens, Pat? Uh, jammer genoeg is Stef ziek, die heeft griep. Oké. Okay. Ja. Hij is niet oké okay, natuurlijk. Maar niet hij is nu... Ja, maar het valt mee. Ik heb hem gisteren aan de lijn gehad. hij ging een paar dagjes moeten binnen blijven. Stef, kijk vooral even mee zo meteen in de app van Radio 2 of live op VRT1. Het wordt een goed feest. Leopold 3, Denzel, DJ Frank, de beste muziek uit 30 jaar. Bella Perez en Friends met sowieso al Jodie Bernal. Zaterdag 30 maart. Ja, jullie zijn opnieuw samen. Is dat ook met nieuw nieuwe muziek, Patje? <laughs> we, we hadden van de week een foto gepost. We zaten in Nederland, van ja. ons twee. Ja. Twee Belgen op wandel. En natuurlijk, ja, daar komen heel veel vragen. Uh, en die... die, die die foto's ook heel viraal gegaan. We zitten over de 800.000 nieuwe mensen weergaven, zag ik. Er waren heel veel vragen. En ja, wij hebben natuurlijk wel de vraag zelf: hoe zouden wij klinken na 30 jaar? Die vraag is. Wat heeft dat met Nederland te maken dan? Ja, gewoon. Dat kan zijn we daar. Wat er daar een studio is of zo. Wie weet. Lult u daar, uit. Ik heb hier nog nooit zo'n slechter antwoord gegeven. Nee, maar we gaan eens. We wouden eens een keer onszelf zonder en eens bijpraten over alles. En ja. dat, is, dat is soms dus een buitenlander... En dat is heel vreemd, dat, dat dat na zoveel jaar... Dat dat is alsof dat, dat een week of drie geleden is. Dat is heel raar. Dat is bizar, hè? Ja. ja maar wij kregen ook zo... We hadden tien om te zien van de zomer. Ja. We moesten nog eens zomernacht komen brengen. We elkaar al lang niet meer. En we stonden op dat podium klaar. Mm -hmm. En dat was gewoon een flashback. En die riepen dan zo... Leopold En we zagen die fans en gehoorden. En dat was precies of, die, of er geen tijd tussen was geweest. Heel vreemd. Het is lang geleden, maar ook weer niet natuurlijk. Hè? Want de jaren 90. Um, na acht uur gaan jullie jullie live, mm -hmm. uh, jullie hit live spelen. De tophit Vergeet Mijn Nietje. Ja, van welk jaar was dat? Geen idee. Dat was ons topjaar, 93. Toen we hebben we drie nummer één hits gehad. Met Vergeet Mijn me Nietje, Volle Maan en Zomernacht. Hopla. En Vergeet Mijn Nietje was eigenlijk onze bijdrage voor Eurosong. Dat is waar. We zijn daar toen... het Eigenlijk, we waren bijna de winnaar. We gingen bijna naar Eurosong. En toen was het de nog... laatste stemmingsronde. Ja, ik... Ging Barbara Deks ja, dus het Publiek nog, want ik weet, dat was mijn een jury nog. Dat ja, waren... ja, ja. En wij, wij kregen van iedereen een team. Ja, van de dat jury. was echt wel... Ja. Wauw. Dus we zijn niet gegaan, uh, Barbara is gegaan, maar we hebben er wel een hit van ja. kunnen maken. En dat was dat een liedje. fantastisch nummer. Ik ga dood van Bart Herman. Ja, juist. Dat ja, was een mooi nummer ook. Dat was een goed jaar. Ja. Ja, ja. Mm -hmm. Goedemorgen, morgen. Bon. Wie zorgt er anno 2023 voor dat uh, jullie netjes met de voeten op de grond blijven, jongens. Wie zorgt daarvoor? Uh, in mijn geval, mijn eigen kinderen, mijn vrouw. Uh, uh. Je vrouw. En bij jou patje? Uh, Loredana. Loredana. Ja. Bieken en Loredana. En wel, jullie vrouwen die hebben iets gemaakt. Hé? Ja. Voor oh het geval God. dat oh jullie God. toch ziek zouden worden tegen volgend jaar, zaterdag 30 maart. <laughs> ja, ze kunnen jullie perfect vervangen. Luister en kijk nu even mee in de app van Radio 2. Want zij oh, nee. hebben op This ons podium gestaan, waar jullie daarnet uh, ook al even geoefend hebben, van Radio 2 in onze loft. Erik, Patrick en ook de rest van de wereld geniet even mee van Loredana en Bikke, die jullie versie brengen van um, ja, een bekende hit. Oh nee. Oh. Oh, boy. <laughs> <laughs> is het dat wat je wil? Waar je heen wil gaan, is het dat wat je wil? Waar je heen wil gaan, is het dat wat je wil? Ik vind het geweldig. Fantastisch. En heel, heel grappig is die, of nee, die trui die ze aan heeft. Daar heb ik de laatste 15 jaar het gras mee afgedaan. Ik <lacht> mocht daar niet mee naar buiten komen. Tot ze wou hem wegsmijten. En zat hem op, uh, op Instagram iemand gezien. En Walter van Beirendonk zelf. Die had gestuurd van, ja, doe dat niet weg, want dat is, nu, uh, dat is een collectors item, dat, kost, dat is, dat is veel geld waard, en nu draagt het zelfs. Hey, maar hoe goed kan die bieke zingen? Heb je dat hey, koordpadje? Oh jong, oh en spelen. En dat was op mijn bas. Ja, ja, ja. Ik weet ja. Ja. niet of die bas helemaal live was naar ik ik zang wel. Ik was die blues wel kwijt in de week. <laughs> het was ook met jullie kleren, ja, dat is ja, mooi inderdaad. Ja, zalig, zalig. Ja, Biek en Loredan, dus maar, maar, jullie weten het niet. Ik snapte hoe gevaarlijk dat is. Die twee vrouwen die waren dus weg. Dus wanneer hebben die dat ah? gedaan? Ja, wanneer hebben die dat gedaan? Dan vraag ik me da, me wel, dat zijn, zijn geheimen van de showbusiness, jongens. Ja, oké. Okay. Ja, maar het was o, wel een mooi. Nee, ik vind het heel tof. Ik vind het ik, heel tof initiatief. Ja, ik, voel er, ik voel er een project in. Ja? Een ja. okay, is goed. Ja, weet ik veel. Moet je dan uh, Elisabeth II of zo? Weet ik veel. Denk er eens over na. Zo. Zal management doen? Ja. ja maar, <laughs> direct zo'n kastje hebben. Ah, ik. Zo zijn ze gaan. Hebben, hebben, hebben. Maar jongens, um, zat er nog een belangrijke boodschap natuurlijk voor jullie. Luister en kijk nog even mee. Jo, mannen. mannen. Het is maar dat je ons niet vergeet, hè? Nee. nee. En als je nog iemand nodig hebt als gastartiest en sportpaleis? backing ofzo, of zo? Denk ja, ja. okay. aan ons, hè? Vergeet ons niet, <laughs> Ja. Ze zien jullie graag. Hè. Oh, oh, zalig. Mooi. Dus meer podium. Wat? Dus die gaan meer op podium dan? Ja. Maar even het zal moeten. Goed, goed. moeten Ziezo, uh, we nee, hebben al 5. Bella en Friends, maar dus ook Leopold III en uh, and Friends. En Wives. Uh, dan, and wives. Dus Biek en Loredana die komen gewoon gezellig mee op het podium. Kijk, Nu ga ja. naar uit ja, Binnenkort uh, kerst en dat soort dingen jongens. Hebben jullie alle goede kerstcadeaus, Erik? Oh nee, het begint er niet. Bij ons in de familie en in het gezin eigenlijk, die zijn er denk ik een jaar mee bezig. En dat is altijd rond een thema. Ik heb het thema wel mogen kiezen. Het is allemaal rond uh, ja, Japan, Christmas. China. Dus dat is het thema. Maar die zijn er ah, echt nee. een jaar mee bezig, cadeaus en Whatsapp groepen. Maar ik moet er nog echt om beginnen, jongen. Echt waar, stress. Hey, Patje? Uh, ik ga de eerste keer bij nieuwjaar uh, niet nie optreden. Ik ga met mijn dochter, met Loredana, we gaan naar, de, naar de Zuiderzon. Oh Amai. het is de eerste keer in 30 jaar dat ik niet ga spelen bij nieuwjaar, ja. Maar vind ik super schoon. Ja. Kijk. Ja. Ja. Mooi hard jij. Goed, jongens, blijven zitten. <lacht> Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn we er weer in Leuven. Matja Sercu is dan de weekwatcher en Hugo Sigal die komt live optreden. Radio 2 Weekwatchers. Live van op de expo Dirk Bouts beeldemaker in M. Leuven. In het kader van het New Horizons Stadsfestival. Zaterdag om 8 uur op Radio 2. -bat. Batterijen, ze zijn overal. De bekende, zoals die van je wekker, maar ook de minder bekende, zoals in je boormachine. Lege batterijen, recycleer ze allemaal. Breng ze dus snel binnen in een B-Bat-inzamelpunt. Samen recycleren, beter voor de natuur. En voor ons allemaal. Campagne in samenwerking met de OVAM. De producten van Boni staan voor een breed en betaalbaar assortiment. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en bananasplit voor de gasten, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod... dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis... Een werk van Coruit uitgroep. Radio 2 nodigt je uit op Vogelvlucht. De nieuwe animatiefilm van de makers van de Minions en de Super Mario-film. Ik wilde wij erop buiten Reis mee met een grappige eendenfamilie. Hier gaan we! Op een wervelende vlucht. Waarom zijn we de enigen die deze kant op gaan? En kom op zaterdag 10 december naar deze hartverwarmende familiefilm in Kinepolis, Antwerpen. Oké, okay, zij zijn onmogelijk. Meer info of win je tickets op radio2.be. Check! Dus zometeen de echte Lioppel 3 live in de show. En luisteraar Stijn heeft een belangrijke boodschap voor jou... maar echt belangrijk, hoor je zo. Elke dag, belt voor twee. BNT Radio 2. Het is 8 uur, VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Krul. Goedemorgen. Het is uitkijken op de weg, maar er is opnieuw gestrooid. En in de Verenigde Staten is oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger overleden. Door de koude temperaturen en mogelijk aanvriezende mist is er afgelopen nacht en vanmorgen gestrooid op Vlaamse wegen en fietspaden. Dat was zo in alle Vlaamse provincies, behalve in Vlaams-Brabant. Daar bleven de temperaturen van de wegen boven het vriespunt. Er zijn nog geen grote problemen gemeld, zegt Katrien Kiekens van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. We hebben in totaal 630 ton strooizout.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 die opsplitsing eigenlijk wel logisch is en de efficiëntie van ons onderwijs niet bezwaart. Er zitten amper vijf mensen in het systeem van verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen, dat zegt het kabinet van Vlaams minister van Werk Broens. Langdurig werkzoekenden kunnen werken bij lokale besturen, een school of een vzw, voor 1,30 euro per uur en ze krijgen dat dan bovenop hun uitkering. Dat het systeem nog geen succes heeft, komt omdat werkzoekenden nu vaker begeleid worden naar een stage, dan naar die gemeenschapsdienst. Want de criteria zijn te streng, zegt Joke van Bommel van de VDAB. De criteria stellen nu dat je maximaal per maand 64 uur gemeenschapsdienst mag doen. Alleen stellen we dus nu vast dat de stages die de langdurig werkzoekenden doen, dat die veel intensiever zijn en dat het over veel meer uren gaat dan die 64 uur. Maar wij pleiten er dus ook voor om meer uren toe te laten, zodat we dat ook kunnen inschakelen voor meer mensen die gemeenschapsdienst. De gevechtspauze tussen Israël en de Palestijns radicale beweging Hamas in Gaza zal ook vandaag blijven duren. Normaal gezien zou de pauze van morgen om zes uur stoppen, maar enkele minuten voor het einde werd de verlenging nog aangekondigd. Maar een trio, betekent dit nu dat de onderhandelingen moeilijk lopen? Ja, het loopt bijzonder moeizaam. Daarnet liet de Israëlische regering weten dat het op de valreep een lijst heeft ontvangen met namen van gijzelaars die Hamas vandaag zal vrijlaten. Volgens de eerder afgesproken regels zouden dat levende vrouwen en kinderen moeten zijn en daarover was eerder discussie want Hamas wilde eerst maar zeven vrouwen en kinderen vrijlaten samen met drie lichamen van gijzelaars die bij Israëlische bombardementen zouden zijn omgekomen. Het probleem is blijkbaar dat Hamas niet alle gijzelaars in handen heeft, maar ook andere Palestijnse groepen er vasthouden maar nu is het daar blijkbaar toch een oplossing voor en zal er dus voor de zevende dag op rij niet gebombardeerd worden. En in de Verenigde Staten is oud-minister van Buitenlandse Zaken, Henry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 Maar Kissinger kreeg ook kritiek... onder andere voor hevige bombardementen boven Noord-Vietnam... en buurland Cambodja. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Een medewerker van het autokeuringscentrum in Vorst... heeft fraude gepleegd met de euronorm voor auto's. Zo paste hij in de computer de norm aan... zodat auto's toch nog voldeden aan de eisen van de lage emissiezone. En de politie van Herent en Kortenberg... zoekt ook in treinstations naar inbrekers... want volgens de politie nemen ze vaker het openbaar vervoer. Het is koud vandaag met temperaturen rond 3 graden. In de loop van de dag komen er wel meer opklaringen. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel hoor je binnen een half uur. Komen oh, we even kijken naar die files vanmorgen in de mist. Vertel eens Mona. Een drukke ochtendspits hè, met een lange file naar Brussel. Anderhalf uur verlies je nu op de E40. Tussen Aflichem en Ternat. De weg is er wel vrijgemaakt. Verder naar Brussel nog een half uur aanschuiven vanaf Semst. Ook tussen Tieltwingen en Rotselaar. En een kwartier vanaf Overijse. Op de binnenring rond Brussel een kwartier bij tussen Itre en Halle. Verder op een half uur van Strombeek tot Vilvoorde. Op de buitenring een half uur tussen Eigenbrakel en Gronendaal. En dan tien minuten tussen Grimbergen en Jette. Naar Antwerpen een half uur extra vanaf Brecht... en drie kwartier vanaf Massenhoven al. Op de E19 wat aanschuiven tussen Mechelen-Noord en Rumst. Verderop is in Antwerpen-Zuid op de aansluiting met de Singel... de weg volledig dicht door een ongeval. En dan nog naar Antwerpen aanschuiven tot een kwartier... vanaf Boom, vanaf Haasdonk... en twintig minuten tussen Kaprijken en Asseneden... en dat komt doorwerken. Op de Antwerpse ring naar Gent sta je drie kwartier in de file... tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Een half uur aanschuiven op de E34 richting Zeldzaten in Wachtenbeken komt door een ongeval op de rechterrijstrook. 20 minuten file rijden op de E40 naar Gent, tussen Aalst en Wetteren. Verderop naar de kust, wat langzamer rijden ter hoogte van Brugge. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Treinverkeer tussen Antwerpen en Gent is verstoord. Je reist dus best om via Mechelen. En in Beersen is op de Rijke Voorstelse weg um, de brug 6 defect. Daar kan je niet over. Altijd een belevingstoonzaal in je buurt. En welke gedachte heeft luisteraar Stein dat jij moet weten? Goedemorgen, morgen. Dat is Goedemorgen. Rome, Ze deed het nog net in de Nili's. 2009, Lady Gaga. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. 30 november, de laatste donderdag van de maand. Want vanaf morgen gaan we recht naar het einde van het jaar. De dag dat je hoort op Radio 2 dat het glad is en dat er wel gestrooid is. Maar als je naar buiten kijkt, dan zie je dat er ook mist is. Daarnet hadden we een fantastisch moment. Want Loredana en Bieke... De echtgenotes van Patje Crimson en Erik Goosses van Leopold III die hebben een eigen versie gebracht van Vergeet Me Niet Je. Gnieg nog even mee. Vergeet, We zullen meteen allemaal zien op onze Instagram. Doe dat zeker. En ze gaan er gewoon lekker bij zijn bij het Sportpaleis. Dat is mooi, hè? Goed, ja, tuurlijk. Maar ja, tuurlijk. Straks Leopold 3 live bij ons rond half negen. En Marianne van den Berg uit Hamme goedemorgen. Goedemorgen Peter, goedemorgen Charlotte. Hé, hey, goeie... wat vond je van de versie? Die moet uitgebracht worden. <laughs> ja. We Ik nemen het mee. Een enorme verrassing. Die samenzang, die harmonie, die ja, vibe tussen die twee oh. mensen. Uh, wat mij betreft is er in Vlaanderen een nieuw showbiz ge ge gevormd. Go, man. Ja. ja, dit gaat ver. Uh, we pakken het mee. We vertellen het aan de jongens hier zo meteen. Dankjewel, Fijne ochtend, hè. Fijne ochtend, da -da. Gisteren had Bart Peters een heel duidelijke dag over historische films. Heb jij er ook eentje dat heel Vlaanderen moet horen? Deel dat zeker met ons in de app van Radio 2. Mijn gedacht, mijn gedacht. Mijn gedacht, nee gedacht. Ja, maar ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Zoals de luisteraar Stijn van Damme uit Jabeke. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen, dat is Peter. Stijn, wat is jouw gedacht? Uh, praat met mensen met een beperking en niet zonder hen. Praat met mensen met een beperking en niet over hen. Geef eens een voorbeeld, Stijn. Ik ben ambassadeur van de Inclusieambassade en uh, ja, ik ben uh, gaan presenteren uh, dit jaar bij heel veel gemeenteraden in Vlaanderen. Ik heb er zo 16 gedaan en uh, ik merkte dat inclusie geen reflex is uh, in een dorp of stad. En uh, ja, daardoor heb je het gevoel als persoon met een beperking, ik heb zelf ook autisme, dat je je niet gewaardeerd voelt. Uh, inclusie, we denken dat we goed bezig zijn, maar eigenlijk zien we dat nog lang niet. Inclusie, dat gaat verder dan toegankelijkheid, dan de openbare ruimte toegankelijk maken. Het, het gaat ook over normen en waarden krijgen, kansen en een maatschappelijke rol krijgen, die, uh, ja, die uh, beperking dat dat, dat dat vergeten wordt. Ja, geef eens een voorbeeld dat jij zelf hebt meegemaakt, Stijn. Bijvoorbeeld met mijn autisme heb ik het moeilijk bijvoorbeeld met, ja, met onvoorspelbaarheden, met veranderingen. Uh, bijvoorbeeld met een bushalte die verplaatst is. Als er werken zijn in de, in de dorpstraat hier in, uh, in Jabeke, dan vind ik dat heel moeilijk om, um, ja, om mij, um, te weten waar kan ik nu de bus kan nemen. En het zou veel handiger zijn als daar een bordje hangt van: Kijk, de bushalte is verplaatst. Dat maakt het duidelijk. Want nu, ja, ik denk in lijstjes en patronen en het lijstje bus nemen is niet meer hetzelfde. Uh, dus het zou veel handiger zijn als het, uh, de burgemeester zegt van een dorp of stad kijk, ik ga daar een bordje hangen dus zodat Stijn uh, zijn bus kan nemen en dat ik die ook wonder van Jabeke kan noemen en niet ja, uh, wonder van Jabeke met een beperking. Ja, en op die manier dan uh, praten met jou en ook met mensen met een beperking, dat helpt om ervoor te zorgen dat er, dat er betere maatregelen worden genomen. Oké, okay, het gedacht van Stijn van Damme. Stijn, valt nog even samen. Wat is jouw gedacht vanmorgen? Well, inclusie moet een reflex zijn in Vlaamse steden en gemeenten en ik ga ook uh, nu uh, heel veel uh, burgemeesters mailen met onze actie van de Inclusieambassade om duidelijk te maken dat het echt nodig is dat burgemeesters luisteren naar mensen met een beperking en ja, dat ze werk moeten maken van een goede adviesraad uh, of bestaande adviesraden inclusiever maken zodat iedereen erbij hoort en er doet. Heel duidelijk, praat met mensen met een beperking en niet over in het gedacht van vanmorgen. Stijn van Namme, dankjewel. Ik hoop dat we het gehoord hebben. En jouw verhaal mag je nu delen in de app van Radio 2. Hoe zit het in jouw gemeente? Misschien is het wel goed geregeld, misschien ook niet. Beken uit de maakt zich een beetje zorgen. Ja, Peterke, Peterke, Peterke, nogal in discosfeer vanmorgen. Gevolg van de mist, Frank heeft maar één reden. Ik hou van jou. is eigenlijk wel waar. Pekkie goed dus. En dan net het gedacht van Stijn uit jouw Over maatregelen. Praat met mensen met een beperking niet over hen. Komen wel wat reacties binnen in de app? Chelsea uit Tienen zegt, ik ben het er helemaal mee eens, want als ik bijvoorbeeld met mijn moeder eens wegga en er komen mensen bij ons, dan vragen ze vaak alles aan haar in plaats van aan mij, want ik ben zelf zo goed als blind, alsof ze dan niet zou begrijpen wat ze zeggen. En Gabby uit Huist op den Berg zegt, ik vind het een geweldige gedacht, ik ga soms als vrijwilliger helpen bij mensen met een beperking, ze zijn heel lief, natuurlijk hebben ze ook hun eigenaardigheidjes, maar wie heeft dat nu niet maar je merkt het wel als je buiten komt. Je hebt zelf een vriend met een beperking. Ja, ik heb een vriend die heet Jean en die, die is rolstoelgebruiker. En uh, ja, sinds die ik heb leren kennen en daar ook mee op pad geweest ben, dan besef je echt van hoe slecht voetpaden er ook bij liggen. Je staat daar nooit bij stil als je werkende benen hebt en overal rond kan. Maar met hem is dat dan ja, echt zo bobbelend en overal door en rond. Uh, ja. Ja. De, gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. Zometeen even bellen met Stijn uit Laakdal. Want daar gaat het wel de goede kant op.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 En doos koekskus. Maar cadeaus voor het leven. Oh, een robotstofzuiger. Maar dan zit hij al voor de kruimels van die koekskus. Onze specialisten helpen je de perfecte keuze te maken. In onze winkels of op vandenborre van den voor het leven. Spar. Lekker veel voordelen. Nu gratis en klein pak koffie van Spar. Bij verse appelcake van Spar. Gezellig. komt het goed. Weet je wat kiosk.be zo speciaal maakt? Je vindt er altijd leesdeals aan de scherpste prijs, zoals nu met de kiosk Leesmaand. Daarmee lees je een krant of magazine vanaf 1 euro per week. Van HLN en Humo tot Dag Allemaal of Donald Duck. Ontdek het complete aanbod op kiosk.be slash leesmaand. Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. morgen. Elke dag telt voor 2.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 Als je dit hoort, heb je toch al zin om te dansen zoals in Flashdance. Wel, DJ Frank die speelt ook op Back to the 80s, 90s en 00s volgend jaar. Die speelt dit liedje sowieso voor jou. Goedemorgen, morgen. We waren bezig over het gedachte van Stijn uit Jouw Beken. Heel duidelijk, praat niet over mensen met een beperking, maar met hen over maatregelen en mogelijkheden in jouw gemeente. Veel reacties ook van Anne Kozijns uit Gooi. Zij is uh, rolstoelgebruikster. En ze zegt, als uh, ik op beurzen ben in Nederland, dan word ik zelf aangesproken. Doe ik dat in België, dan praten ze tegen mijn begeleider. Ja, oh, het is toch wa ja. Waanzin, hè. Ik zag ooit, dat was een, sorry, een heel klein beetje grappig. Ik denk in Iedereen Beroemd, of bij een man, bij het hond. Ja. Of het was het journaal. Oh, Oké. Okay. Ja, bij de Special Olympics. Ja. En de journalist die uh, sprak iemand aan... Zo van, ja, en hoe vind je het hier? Vind je dat ze goed rekening houden met jou? En die man zei zo, kurkdroog, ik in een begeleider. <lacht> dan voelt hij het ook eens. Het voilà. is dus dat, dan is hij het ook eens van. Maar goedemorgen dag, Stijn Voet uit Laakdal. goedemorgen Peter. Ja, de adviesraad, daar waren we ook over bezig. In sommige gemeentes is dat blijkbaar zo. In Laakdal ook bijvoorbeeld, vertel eens. Ja, er is inderdaad een adviesraad onbeperkt uh, met personen met een beperking. Dus uh, zij geven dan advies bij bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen of zij wel to toegankelijk zijn. En uh, dan kunnen de beleidsmakers mee aan de slag. En wat komt daar dan concreet uit? Uh, de meest recente actie was bijvoorbeeld een, uh, een actie aan supermarkten. Dat daar de uh, parkeerplaatsen worden ingenomen uh, Niet door mensen met een beperking, maar door de andere uh, winkeliers. Ja. En uh, een van die plaatselijke supermarkten is daar opgesprongen en heeft uh, toch wel iets duidelijker gemaakt waarvoor die parking dient door daar een verkeerd te zetten en die enkel uh, markering op de weg. Oké. Okay. Ja, wel handig natuurlijk. Ik zag ook dat, ze, dat jullie een speeltuig voor kinderen met een beperking hebben uh, georganiseerd. Ja. Ja, dus het blijft belangrijk om te praten en dat, dat gaat eigenlijk over alles natuurlijk. Praat met de mensen, niet over de mensen. Stijn ja, uit Laagdal, dank wel om even te reageren. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is vier voor half negen. Ik voel een live moment van Leopold III. Je zal het willen meemaken. Het wordt heel mooi. Dit is Hello Black. The dollar, dollar, dollar—that's what I need. Hey, hey. Well, I need the dollar, dollar, dollar—that's what I need. Hey, hey. Said I need the dollar, dollar, dollar—that's what I need. And if I share with. Leopoldrie. Het is exact half negen, zometeen ook een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen, het katholieke onderwijs wil minder studierichtingen in het middelbaar. De voorbije jaren zijn er veel bijgekomen en bieden te veel scholen ook dezelfde studierichtingen aan. En dat kost voor het katholieke onderwijs te veel geld. En de gevechtspauze tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas in Gaza zal ook vandaag blijven duren. Normaal gezien zou die vanmorgen stoppen, maar de verlenging kwam er toch, omdat de onderhandelaars meer tijd willen over het conflict. Dit is het nieuws uit jouw buurt. En dat is het nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Kirsten Simons. Een medewerker van het autokeuringcentrum in Vorst... heeft fraude gepleegd met de euronorm voor auto's. Zo paste hij in de computer de norm aan... zodat de auto's toch nog voldeden aan de eisen van de lage emissiezone... die in Brussel geldt. De fraude met heel wat auto's zou zo'n twee tot drie jaar geduurd hebben. De medewerker heeft intussen zelf ontslag genomen... en het keuringcentrum, dat wordt gerund door een privébedrijf... heeft ook klachten ingediend. De politie van Herent en Kortenberg controleert tijdens deze donkere maanden extra op woninginbraken. Zo waren er deze maand in de zone al 27 inbraken. Gisteravond was er een actie aan het station van Kortenberg. Er werden verschillende auto's tegengehouden en gecontroleerd. Maar ook in het station zelf gingen agenten op zoek naar dieven. Commissaris Dieter Hendricks. Wij controleren nu op voertuigen. Omdat we vaststellen dat diefstallen uiteraard gebeuren met auto's.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 Huidig burgemeester van Herent, Astrid Pollers... is opnieuw lijsttrekker voor NVA. Opvallend, want er loopt nog een onderzoek tegen haar... en een gemeenteraadslid... rond subsidiefraude en belangenvermenging. Haar partijgenoten die blijven het vertrouwen in Pollers behouden... en ze kozen unaniem voor haar als lijsttrekker... voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Tijdens de eindejaarsperiode... zal er opnieuw een spiegeltent staan in Vilvoorde. Het is drie jaar geleden dat er nog een spiegeltent stond... op de Grote Markt. En dat had te maken met corona en daarna kwam de energiecrisis, waardoor de spiegeltent geschrapt werd. Maar nu wordt die dus opnieuw opgebouwd en daar zijn de handelaars heel blij om. Schepen van lokale economie, Didier Courtois. Het is pas op het moment dat zoiets dan wegvalt, dat je beseft welke meerwaarde zo'n concept toch wel voor je stad en voor een eindejaarsbeleving in je stad betekent. Het aloude gezegde van volk trekt volk, dat klopt zeker en vast in het verhaal van de spiegeltent, want wij stellen toch wel vast... Dan was ...dat we een stad zijn met een heel mooi eindejaarsaanbod... ...opgebouwd rond die spiegeltent... ...en dat ook onze lokale horeca en handelaars... ...daar een kraantje kunnen van meepikken. En de gemeente Lubbeek gaat een weide met vijvers aankopen. Het gaat om een stuk natuurgebied langs de Gellenberg en de Staatsbaan... ...en de gemeente wil van die weide een plek maken... waar inwoners tot rust kunnen komen... ...en het gebied kan meteen ook dienst doen als wateropvang. Vandaag kans op aanvriezende mist van morgen, maar later meer opklaringen. In de namiddag wel weer wat wolken, het blijft wel droog met maxima rond 3 graden. Vannacht kan het opnieuw gaan vriezen en morgen blijft het op de plaatsen grijs. Met lokaal wat kans op zon, maar ook dan weer koud. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws. Daarnet was de toren van de VRT helemaal bedekt met mist, Die is een beetje aan het maar als je de weg op gaat, ja, denk Daar beter eraan. Daar betert het nog niet. Nee, mist is zo'n gevaarlijk ding op de weg. Hou afstand, absoluut. Want er zijn heel veel files op dit moment, Mona. Ja, er komt net een nieuw ongeval binnen op de E17. Van Kortrijk naar Gent in Deerlijk. Daar dus goed uitkijken. Verder traagrijden naar Brussel. Eén uur je op de E40 tussen Erpenmeren en Ternat. Op de A12 goed uitkijken in Wilrijk naar Brussel. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Vanuit alle andere richtingen naar Brussel verlies je tot twintig minuten. De binnenring rond Brussel 20 minuten bij tussen Iteren en Halle. Verder op drie kwartier van Groot-Bijgaarden tot Tervuren. Op de buitenring vertraag je een half uur tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Gaat het ook wat trager tussen Wezenbeek en Zaventem. Daar is de linkerijstrook dicht door een ongeval... en verlies je nog eens een kwartier tussen Grimbergen en Jetten. Richting Antwerpen lange files tot 40 minuten vanaf Brecht. Drie kwartier vanaf Massenhoven. Op de e E1910 naar Antwerpen vandaag ook een kwartier tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Verderop vanaf Contig tot Antwerpen-Zuid aanscha want op de aansluiting met de Singel is de weg volledig dicht door een ongeval vanuit alle andere richtingen naar Antwerpen verlies je nog tot 20 minuten op de E34 richting Antwerpen wel nog tussen Kaprijke en Assenede 20 minuten bij doorwerken op de Antwerpse ring naar Gent een half uur aanschuiven tussen Antwerpen Noord en Linkeroever in het zuidelijke havengebied van Antwerpen staan er vandaag lange files op de Scheldelaan richting Lillo en aansluitend nog een half uur op de Oosterweelsteenweg door te werken van de, of aan de van Kauwe Laartbrug. Dan drie kwart Hierbij op de E34 richting Zelzaten in Wachtenbeken. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Je staat een half uur in de file op de E40 naar Gent tussen Aalst en Wetteren. Verderop naar de kusten, drie kwartier bij van Beernem tot Brugge door een ongeval met vrachtwagen. Van Aalter naar Brugge dus best om via de N44 richting Maldigem. En nog hinder op de E314 richting Nederland in Lummen. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Verder verlies je 10 minuten op de E314 in beide richtingen tussen Houthalen en Park Midden-Limburg. En dat komt Komt ook door een ongeval. Platte batterij. De Touring wegenwachters staan 24 uur op 24 voor je klaar. Overal in België. De leukste wegenwachters hoor je zometeen. Live muziek van Leopold III Over een minuut. Jij verdient stralende feestdagen. En met Kruidvat laat je je mooiste glimlach zien. Nu, bij twee stuks Parodontax. Een Parodontax standenborstel. Gratis. Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd verenigd. Kwiek presenteert de Milkshake. Milk? Shake it, baby. Ik ben ice cold, maar deze week een hot deal voor maar anderhalve euro. Snel naar Quick, want deze week is het maar 1,50 euro voor je favoriete milkshake. Enkel via de Q-promo in je MyKwiek-app. Jouw Quick, jouw smaak. In december volgend jaar vieren Koen en Chris 40 jaar Clouseau tijdens een ongezien feest poortenvol hits. Clouseau 40 in december 2024 in het Sportpaleis. Is dit van Jij me, Clouseau 40. Tickets via greedhoustelland.com. Samen met het laatste nieuws en Radio 2. Back to the 80s, 90s en Ja, Clouseau, leuk, leuk, leuk. Maar dit wil je ook live meemaken. Natuurlijk wel. Leopold 3. Die komen naar Back to the 80s, 90s. En Elis volgend jaar Sportpaleis. Je staat toch in de file. Je zit toch thuis. Je hebt zoiets van... Oh, ik... Ja, tuurlijk. Nu. App van Radio 2. Of live op VRT1. Bon. Ze staan klaar. Deel gerust even je gevoel dat je krijgt als je Patje en Erik opnieuw ziet en hoort. Stef is thuis ziek met griep. Leopold 3 in een nieuwe versie van Vergeet Me Niet Je. Hoe klinkt dat? Dat hoor en zie je nu. Boys, het is aan jullie. Geef toe, dat het anders komt, verberg mijn verdriet. Voor ons gevecht, dat niemand, niemand woont. Ik lig hier steeds, jij is maar daar. tref je alleen nog in het openbaar. Is het dat wat je wil, waar je heen wil gaan? Dat jij achterliet, waar leef ik nu nog voor? Nu jij de toekomst helemaal anders ziet Ik vind nooit meer, een vrouw als jij. Al is er meer dan ik hebben wou Er is jou dat ik wil, waar ik heen wil gaan Wat zei je daarnet, Charlotte? Kippenvel. Ik had echt kippenvel, ja. Uh, het was zo goed. Oh het was God. echt zo goed. Die Eric Goosses kan het nog altijd. Die Pat Crimson heeft het nooit verleerd. Leopold 3 live in Goeiemorgenmorgen. Mooie reacties die binnenkomen. Philippe de Grote zegt, we vergeten jullie nooit. Voilà, bij deze. Catherine Kriebels nostalgie naar mooie jeugdjaren. Philippe stuurt ook heel veel hartjes. Michael Florent zegt, wat een prachtstem. Alain uh, uit Dendermonde, heerlijk nummer. Zo jammer dat ze ermee gestopt zijn, maar nee, ze, zijn, bezig, nee, nee, nee. ze zijn, zijn volle bakken. Gewoon lekker weer bezig. En dat zegt ook Danny Everaard uit Hasselt. Prachtig, één van hun songs Gewoon Gaan. Danny, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter. Goeiemorgen allemaal. Zeg, heb je al kaarten voor Back to the 80s, 90s en Elise van volgend jaar? Nee, nog niet. Dat zijn fouten, hè, Danny. Danny Haals ja, op Radio 2.be. Ja, het wordt een moeite, hoor. Ja, ik denk het ook. Heb je zoiets gezien in Een de 90's? Een heel mooi nummer van hun, uh, mooi opbouwend, uh, heel goed. Heel ja, goed. het is stem, uh, muziek, alles erop en eraan. Dankjewel, Danny. Ja, boys, het was goed. Was het oké? Okay? Ja, het was, nee, nee, het was zonder enig ja. overdrijf, het was zeer goed. Dank u. Ja, echt, het was heel mooi gezongen. Ga ja, je zitten dat gewoon, he, om commentaar te geven bij Teurosong, Eurosong, wat je van het nummer vond. <lacht> <lacht> Eigenlijk had je dat moeten doen tijdens het nummer. Van. Ja, nee. Ander toch wel als twee idioten. Ik ga, ik ga nee. iets verklappen. Oei. Natuurlijk, een paar weken geleden moesten wij ons voorbereiden op, uh, ja. Natuurlijk, de singleversies met de stem op, die hebben we allemaal nog. Ja. Maar we gingen dus, die dat waren in der tijd nog DAT's, Digital audio. Digital audio Tape, Daar ja. stond gewoon niks meer op. Dus we hebben nu zondag. Vergeet me niet, je, dus die, wat je juist hoorde, we hebben we zondag volledig opnieuw opgenomen. Okay. Nieuwe versie. Dus we zijn alles eigenlijk opnieuw aan het spelen oh, wow. voor het Sportpaleis. Het is een beetje dus, zoals uh, Taylor Swift, eigenlijk, ja, haar, ja. haar nieuwe albums allemaal doen. Ja. ja. Zalig. eigenlijk wel heel, heel, heel plezant om te doen. Ook. Ja. Ja. ja, goede reden om die kaarten te kopen. En perfect kerstcadeau trouwens ook. Ja. Ja, en ik, ik onthoud vooral jullie vrouwen in het Sportpaleis, mm -hmm. dat hebben jullie cadeautje gekregen, Bieke en Loredana. Ik kan nog even luisteren. van vond die, die twee stemmen zo mooi. Dat zo zo mooi. Het ons nietje. Ja, <middels> ik zei trouwens dat ze mee moesten doen. Ik sms er juist van... Uh, uh, ja, je kunt het, dus je gaat mee op dat podium. Ze, ja, ja? ze zijn zot, dus ik moet ze nog overhalen. Ja, maar kan je kan moet dat. dat doen, hè. is ja, Loredana. in... Alleen al daarvoor zou je kaarten kopen, natuurlijk. Ja. ja, heel mooi. De jaren negentig, trouwens, Erik Hoosjes, gisteren kwam je nog even voorbij, ter sprake. Oei. Je had dat te maken met Peter van den Bossen uit familie. Dat zegt me iets. Ja, ja maar echt waar. Ik weet niet waar we waren. Nee, er was iemand die ook Peter van den Bossen heet en die had een reactie gestuurd in de app. Nou, en nou, ja. zo kwamen we bij het hele verhaal van Peter van den Bossen. Maar die zei dat Peter van den Bossen drie keer dood was gegaan. Klopt dat? Ehm... Ja. Uh, van één keer weet ik het. <lacht> Zo gaat dat met soap. Drie hè? keer, jong. Hallo, Kroket. Hoe ben jij eruit in, in, in gegaan? Uh, dat weet ik niet. Iets met een secte of zoiets. Maar dan, dan, ja, dan heb ik het losgelaten. Met seks? Want uiteindelijk... Met seks? Ja, dat ook. Maar, uh, <lacht> dat ook. Maar ik heb dat eigenlijk maar twee jaar en een half gedaan. Maar iedereen, dat blijft toch... Ja, die, dat blijft toch... Dat, dat is 1989, bij, bij de opstart van VTM. Dus Mike en Guido kwam naar mij en zei van... Ja, wij willen iets maken. Soop, het woord soap. Dat kenden we niet. Nee. We willen iets maken met een vader en een zoon. Zie je dat zitten? Ja, en ik ja, oké, okay, cool, tof. Alle dagen. En, en na een jaar had ik zoiets ja, van, ja, ik heb het wel gehad. Maar na dertig, oh, ja, dertig jaar, blijft, dat blijft hangen. Achter... Heerlijk. Weet je wat ook heel speciaal was? Soms deden we een optreden. En dan kwam, dan kwam dan het podium op. En dan begon iedereen, hoe. Dat had gewoon met Peter van den Bossen. Nee. had zijn vrouw bedrogen in die serie. In die mensen die waren dan echt kwaad op de show. Dat is, nou hè, dat is waar Erik. Die mensen gingen er volledig in op. Die vroegen ik... ook niet, komt Erik? Uh, Peter, wanneer komt hij? <lacht> <lacht> Wat Peter? Dan mee je. Oh, wel, wel. Ja, en ik moet zeggen, ik heb nu uh, de, de, de bad guy gespeeld in 1000 jaar. je bent daar vermoord? Uh, ja. Ik speelde daar echt een, een, een, rechtse, een rechtse rechter. Ik dacht van shit, we gaan het weer over. Maar de, de, de tijden zijn dan toch wel iets veranderd. De mensen beginnen dan toch te, te, te plaatsen. Ja, ja, toch wel. Zij, zijn er nog plannen om te gaan acteren dan? Uh, ja, ik vind dat wel leuk om af en toe te doen. Uh, ja, eigenlijk wel. Maar met, er is staat niks vast. Nee. Oh, dat, ja, dat vind ik altijd zo heerlijk. Je mag er niks over zeggen, maar je wil wel. Ah nee, maar dit nee, er is ah nee. effectief niks. Er is, er is, er is niks. Maar als het dus, komt, uh, dan komt het. Ja, voilà. Uh, iedereen die in de slimste mens zit, die zegt van... Ja, ik wil ik wel in een film meedoen, maar niet als Erik van Looy regisseert. Wel, ik wil dat nu wel. <lacht> <lacht> Erik mag mij een film regisseren. <lacht> ik zie jou ook nog wel eens in een filmspelletje. Is dat niks van? Uh, Je hebt het toch eens gedaan? Nee? Ja, ik heb pas een, uh, iets gedaan. Ja, Hoi. De Nederlandse regisseur die vond dat Dixon een portier, een Vlaamse portier, geweldig <laughs> <laughs> zou kunnen spelen. Ja. <laughs> Oeh, in welke film zit je dan? Nee nee, binnenkort komt er wel iets. Ah, oké. Leon, kijk, voilà. Ja, maar ja, we zeggen A, B. B. <laughs> <laughs> Oké, okay, dus binnenkort te zien ergens in de bioscoop. Mm -hmm. Vooral, uh, nieuwe muziek heb je toch een beetje laten doorschemeren, maar daar wil je niet helemaal uh, op in gaan. Uh, Jawel, ja. Ja, Voor ons, uh, na corona, dus hebben uh, we twee jaar stilgezeten en voor mij uh, ja, we zijn er eigenlijk als een raket uitgevlogen met met, met de en ook met Loredana. We hadden dan normaal zinger gehad, uh, liefde voor muziek gedaan. Uh, we hebben twee jaar heel veel gespeeld. Ik denk dat we dit jaar over de 200 shows zitten. Oh. En ik heb gezegd, 2024 wordt het jaar van nieuwe muziek. We willen Echt, uh, met alle formats die we hebben Toe Fabiola, Pat Crimson, Loredana, Pat Crimson, Loredana, Leopold III misschien, misschien Leopold III, dat weten we niet Maar de vraag was altijd, Erik ook ja, hoe, zouden we, hoe zouden we Leopold III nu klinken? En dat is ook wel een vraag die ja. ons hoofd zit Van Na zoveel jaar ja. gaat dat klinken gelijk een goldband Gaat dat klinken gelijk bazaar gaat dat klinken gelijk, ik, ik Het klonk maar, ik, daarnet heel krokant Ik voilà. zou er absoluut mee doorgaan Krokant? Ja, toch ik kan eens opzoeken wat dat betekent? Het dat is krokant. Positief. Okay, dat is positief. positief. Van krokant. Een schone, een schone titel. Krokant. Krokant. Neem het mee. Neem het mee. Leopold III, vooral te zien. Back to the 80s, 90s en Elis. Op 30 maart 2024, dat is een zaterdagavond. Ja. Je hebt niks te doen. Haal je kaart radio 2.be. Erik, Patrick, dank u wel. Dank je. Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Goede morgen, morgen. Elke dag telt voor 2. My China girl, I feel the wreck without my little china girl I hear her heart beating Loud as thunder, so the stars crashing. My little China girl Wake up in the morning It's my little China girl I hear hearts beating Loud as thunder I saw these stars crashing down I feel tragic like I'm alone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 Versions of sports because my life.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 David Bowie en China Girl, Blijf even kom. van je kon de toren van de VRT net in de mist zien. De toren is weg, weg, is gewoon weg. Mooie reacties die nog binnenkomen op. Uh, Act van Leopold Oh. Maya uit Balen zegt... Wat een trip down memory lane. Ik was als jong meisje waanzinnig verliefd op Erik. Mijn kamer ging vol posters. Tientallen optredens gezien. Wat een mooie ochtend. En dank je wel. Maya, Maya, Maya. Vlieg als een bij naar Radio 2.be. En bestel je kaarten voor volgend jaar. Dan kun je ze live zien. Bo, we gaan nog iemand waarschuwen. En dan ben jij. Goedemorgen, morgen. Maar je weet in de winter. Dan is het vroeg donker... Vinden boeven heel plezant om lekker in je huis binnen te breken. Wel Om inbraken tegen te gaan, organiseren ze in Heren-Kortenberg bij de politiezone extra controles. En gisteravond hebben ze dat ook gedaan op een heel bijzondere plaats. Snap er niks van. Ze zijn gaan controleren in het station van Kortenberg. Dan denk we: nog, daar woont toch geen kat. Ja, het heeft een reden. Goedemorgen, dag Dieter Hendricks. Goedemorgen. Jij bent van de politiezone Heren-Kortenberg. Waarom gaat de politie controleren in het station? Wel, dat heeft eigenlijk een heel eenvoudige reden. Uh, natuurlijk uh, verplaatsen inbrekers zich met, uh, met, uh, met auto's, maar evenzeer met uh, bus, maar ook met trein. Um, en uh, wij proberen natuurlijk uh, op alle mogelijke plaatsen waar dat we inbrekers kunnen vatten in te grijpen. Dus uh, we hebben ook vier stations, uh, dus hebben, we hebben wel wat kans op, op inbrekers uh, langs die weg. Maar, alle, maar met de trein, ik stel me dan inbrekers voor... die dan televisies, computers, een heleboel dingen meenemen. Hoe doe je dat dan? Die nemen toch de trein niet? Uh, Wel, uh, man kan ook juwelen welen stelen, uh, Dan neemt niet zoveel plaats in, uh, in beslag, dus dan moet je niet denken aan grotere, uh, aan grotere voorwerpen. Ja. Um, uh, uh, dus uh, ja, uh, dat is uh, zeker uh, een manier waarop dat inbrekers te werk gaan. En natuurlijk als je mensen niet met een rolkoffer, dan denk je niet meteen van die is net even een huis gaan leeghalen. Veel inbraken ja. deze periode in, uh, in, de, in het land natuurlijk. Hoe zit dat in jullie politiezone? Uh, Wel, wij we zien ieder jaar hetzelfde fenomeen. Uh, wanneer dat de donkere maanden zijn, dat is zo vanaf uh, oktober tot en met uh, maart, wanneer dat vroeger donker wordt, uh -huh. zien we uh, die, uh, die inbraken echt de hoogte in uh, In vergelijking met de zomerperiode uh, maakt dat voor ons een heel groot verschil. En we zitten eigenlijk uh, ongeveer op het niveau van, uh, van vorig jaar. Dieter Hendricks van de politiezone Herend Kortenberg, wat is de beste tip voor de luisteraar? Heel eenvoudig, maar absoluut noodzakelijk om te herhalen is... ...houd als bewoner ogen en oren open voor wat er gebeurt in je omgeving. Ga je wandelen met de hond, kijk goed rond u, zie je verdachte dingen... ...contacteer politie op nummer 101. Also. Dat is onze allerbelangrijkste tip, want we kunnen dat niet alleen doen als politie. We moeten het samen doen, sociale controle. Op, ja, is absoluut, belangrijk. absoluut. Dieter Hendricks, dankjewel. Nog een heel fijne ochtend... Dat graag gedaan voor jullie, ook. Je bent weer bij Ezie. Goedemorgen, Maxime en Emma Heesters. Ik zit in mijn eentje in Bar Chapel. te kijken hoe hij jou iets vertelt. En ik weet dat jij straks om hem lacht. Het ergste is ik mag hem wel. Wou dat je alles hoort waar ik dacht. Alle woorden, woorden die ik toen niet zeggen kon. Dan ik jou die straks. Dat had ik, dat had jij, dat hadden wij moeten zijn. Hoe je lacht, hoe je kijkt, deed je dat vroeger bij mij. I'm Zeg straks Dat had ik Dat had jij Zeggen, vandaag uh, het thema bij Kickstart. Ik denk dat Spanje is. Dus Hi. alle liedjes over Spanje. Deel gerust even. Laat alle negatieve gedachten over jezelf los. Ja, ziezo. en luister zo meteen naar uh, Benjamin. Waar gaat jouw auto hart sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer elektrische kilometers of meer kubieke meters? Meer trekkracht. Of meer aantrekkingskracht. Meer service of meer vertrouwen? Je vindt jouw droomwagen ongetwijfeld bij Hedin Automotive. Ontdek al onze mooie merken en ruime voorraad aan stokwagens op hedinautomotive.be. Hedin Automotive. More for you. Dit moment van verstilling wordt u aangeboden door het Kunstuur. Een unieke tentoonstelling die schilderkunst uit de 19e en de 20e eeuw combineert met verrassende getuigenissen en muziek. Ontdek zelf de helende werking van één uur kunst in het Kunstuur Mechelen, Hasselt of Roeselaar. Info en tickets via het Kunstuur.com Opa, ja? welke ster is dat daar helemaal achteraan? Wel, Pieter, die hele heldere, dat is de Poolster. Die staat altijd in het noorden. Zie daar! Oh ja, kijk, kijk, een vallende ster. Oei! Nee. Maar pas op van mijn design eiland van Zelfbouwmarkt, zeg! O-oh! Uh zelfbouw dat is zeven speciaalzaken speciaal zaken onder één dak, met advies... Nu jouw sterrenhemel. Uh, grootste keuze aan verlichting vol plezier. Met kortingen tot min 30%. Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Zo klinkt het als je vandaag in zonnepanelen investeert. Voilà, goed gedaan. Slim. En zo klinkt het als je dat doet met een groepsaankoop. Ja! Investeren in zonnepanelen is een slimme keuze. Bespaar op je energiekosten en doe nu je voordeel met de groepsaankoop zonnepanelen van iChooser. Schrijf je gratis en vrijblijvend in op ichooserbe slash Heb je al zonnepanelen? Verhoog je zelfconsumptie met een thuisbatterij. Hey. Zeg, waar zit jij? Ik zit in een bos. Oh. Mm, er gaat niks boven de geur van echte Belgische dennenbomen. Oh. En welk bos is dat? Ik zit bij O'Green. Oh, zijn de kerstbomen toegekomen? Mm, en veel. Je gaat niet weten wat kiezen. Ik pak er twee. Oh. <laughs> Koop nu een echte Belgische Noordman kerstboom aan slechts 25 euro. Tot en met Nu Zondag bij O'Green Aarschot, sint Katelijnen Waver en Ninove. Oh, oh, oh, Super, net De terugkeer van Leopold 3. Goedemorgen, morgen straks. Radio 2 kickstart met jouw muziek. Laat me weten wat je wil hebben. In de huid van Radio 2. Elke dag, telk voor twee.